Het is vrijdag 19 januari 2018 en wij zitten hier in de broodfabriek in Rijswijk. En het is de Battenvieren podcast. We ik ben zijn... Aan en ik zit hier met Wim van den Berg. Ja, ja de, inderdaad, we zitten, we zitten hier inderdaad bij inderdaad, het evenement waar dit natuurlijk ook allemaal vandaag ook over, uh, over gaat natuurlijk. De Nederlandse, de Nederlandse leeuw. Ontzettend Nederlandse leuk Leel. ook dat we, hier, uh, dat we hier natuurlijk ook uh, te gast ook mogen, te mogen zijn. Ontzettend leuk. We zien al. Uh, Wim Roy is net door de foyering uh, gekomen inderdaad. En we zien ook al uh, Sander terphuis zien we ook al. Uh, en inderdaad ook van al. Een heleboel prominenten. We zagen net ook al even Jordan Peterson. Jordan dus dat, Peterson uh, komt langzaam. Dan gaan we, dus het is ontzettend leuk al dat al... En ook de eerste mensen die, die arriveren ook al een hele grote getale wat dat betreft. Jur, uh, wat verwacht jij eigenlijk ook gewoon van, van de middag en vanavond hier? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik houd het heel open. Ja. Uh, ik heb ook zo mijn sceptis. Want mm -hmm. uh, laten we wel wezen, de verwachtingen zijn heel hoog. Ja. Natuurlijk. En uh, ik wil toch wel even de sceptische jongens zijn eigenlijk. Mm -hmm. En uh, ik wil me eigenlijk laten verrassen. Dat, uh, ja, je wil je helemaal laten, laten ja, verrassen. En en je wel helemaal... Richting de buitenwereld. Want ik voel me, ja, we zitten hier natuurlijk aan een prachtige uh, tafeltje. Even voor de mensen die, die er niet bij zijn, we, we zitten hier midden in een enorme zaal. Allemaal stoelen, tafeltjes, borrelmogelijkheden. Uh, uh, en uh, wij gaan gewoon niet met de mensen praten die hier langskomen, die hier spreken. Uh, wij voelen ons mede verantwoordelijk natuurlijk voor het succes Dat... richting de buitenwereld, om het zo maar te zeggen. Ja, en het is, uh, het is sowieso en dat is ook het leuke, uh, ook voor luisteraars die dit natuurlijk ook niet kunnen, kunnen zien. We zitten, we zitten hier inderdaad, uh, hier ook achter ons hebben heb je de, ook de stand van de van de blauwe tijger. En uh, ook bij de, bij de Blauwe Tegen er zijn er ontzettend veel ook van ook de besproken boeken. En ook auteurs die zijn er vandaag ook bij. Uh, dus Ook, uh, ja, ook Tom Switzer zit daarom dus ook achter ons. En die is nu ook al lekker ook aan het verkopen wat dat betreft. Dus wat dat betreft ook zie dat er, uh, dat er ontzettend, ontzettend leuk uit. En we zien ook in ieder geval Jordan Peterson zien we hier ook al lopen. Um, even kijken... Jur, zou, zou jij hem kunnen strikken om hem even... Ik ga even vragen... En anders, die, uh, en anders misschien is het ook leuk ook om, uh, om Sam van Rooij of uh, Wim van uh, Die zag ik ook, ook al lopen om die, uh, om die ook even te strikken. En uh, er zijn ook ontzettend veel, uh, veel mensen. Uh, laten, we, laten we even kijken wie we, wie, we kunnen, wie we kunnen strikken. En wie dat ook leuk vinden om daar uh, onder ook, uh, onder ook uh, te zitten. Even, komt. even kijken wie we, wie we allemaal kunnen, kunnen, kunnen strikken, zeker ook voor het, uh, voor het begin ook even. Uh, ja. Het is nu gewoon een beetje binnenlopen. Het is uh... even afwachten hoe het er allemaal uitziet. Uit Mensen komen mondjesmaat binnen. En juist inderdaad ook omdat iedereen binnen binnenkomt, moeten ze nog even kijken wie dat het ook leuk vinden om, uh, om bij ons ook in de uitzending ook te, te komen. En ook of dat er uh, of dat ook mensen ook geïnteresseerd zijn. Dus Wim, Wim, als jij nog heel veel doorbabbelt voor de luisteraar, dan uh, ga ik Ja, dan, dan ga jij inderdaad even volgen. kijken wie we ook allemaal kunnen, kunnen strikken. Ja, sowieso zijn er uh, luisteraars ontzettend veel, uh, veel evenementen. En kijk, daar hebben we, ook, we, we draaien inmiddels Lisbeth, dus je, je, kan oh. gewoon, je kan gewoon gaan zitten. En uh, als je wil, kun je ook nou, in, in, in de uitzending, uh, uh, uitzending komen. <laughs> oh, <te letten. laughs> oh, je was nog op, op zoek naar die, die zijn daar in ieder geval. <laughs> dat, uh, maar, <laughs> ja, dat ja, komt helemaal uh, kom goed. Kom goed. Ja, Zo zie je ook inderdaad ook Lisbeth, ja, die was ook bij ons... Uh, bij ons uh, uh, maar bij onze eerste, bij onze eerste bijeenkomst uh, was hij ook in ieder geval ook, uh, ook net ons eerste bezoek in, uh, in Otterlo. Dus dat was ook ontzettend, uh, ontzettend leuk ook dat hij uh, ook, uh, ook daar was. We uh, uh... hebben uh, in ieder geval te horen gekregen dat... John, uh, Mark Jongenheil. Mark, Jongen. Mark. Even kijken, dan kunnen we, dat is altijd wel leuk, Mark. Wim van Roy, die uh, praten graag weet, mee. Ja, en Mark weet natuurlijk ook alles ook van, de, uh, voor, ook van de verkiezingen ook in Sliedrecht. Dus daar kunnen we, kunnen we natuurlijk ook heel erg leuk ook gelijk ook over de gemeenteraadsverkiezingen ook praten. Dus dat is ook voor de, voor de luisteraars dat ook ontzettend, uh, ontzettend leuk. Uh, om, het, om het in ieder geval daar ook over te, uh, ook over te hebben. Kijk, en we, we zien ook Ilse, ook altijd uh, vaste, vaste bezoekster bij, uh, bij de Battevier, zien we ook. Die zie je enorm, uh, enorm zwaaien ook. En uh, ik dan, ik dan, we zien ook weer enorm veel, uh, veel bekenden van ons. En, uh, daar komt Mark. En daar hebben, daar hey, hebben we Mark. Mark, vind je het leuk ook om bij ons in de, in de uitzending te komen? Uh, ze hebben hier geen affelbakjes. Even, ze Jawel, gezien. moet je daar verder op zijn Beleven. naast uh, patat. Ja zodat, uh, even kijken, en dan uh, dat is wel leuk. Dan hebben we zo hebben Mark ook in de, in de uitzending die natuurlijk ja. alles over ziederecht uh, over ook weet. En, uh, want hij heeft natuurlijk uh, veel meegemaakt natuurlijk ook, Mark. Uh, zeker ook in, uh, in Sliedrecht. En natuurlijk ook met het hele, hele ja, gebeuren. Ook omtrent ook de, de, de, de politie. Even kijken, want we zijn, de, we zijn nu ook al aan het uitzenden, mark al een beetje. Dus uh, ik weet niet, als je het leuk vindt, je kan op de plek van Jur zitten. Of je kan op, mijn, op mijn, uh, mijn plek zitten. En dan gaan we lekker uh, gaan we gelijk ook. Uh, zou ik, zou ik ook vooral zeggen, Mark, pak ook lekker ook je moment natuurlijk. Want het, uh, ja. ik zag namelijk dat de gemeenteraadsverkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. En Siedrecht.nu gaat natuurlijk ook weer, uh, ook weer vlammen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe gaat het, uh, hoe gaat, hoe gaat het inmiddels zo de opstart? Want jullie hadden volgens mij ook het partijprogramma, hadden jullie ook gepresenteerd, ja, het uh, partijprogramma hebben we afgelopen woensdag uh, gepresenteerd. Ja. Dus we hebben uh, een lijst gezet op internet, op uh, de website www.siedrecht.nu. Ja. En dan schrijven ze slijders met een Griekse ei. Griekse ei, ja. ja. En uh, ja, uh, ja, dat is heel leuk. We hebben 60 speelpunten. Ja, het is een beetje een sliedrechtse partijkortel. <laughs> ja, het sliedrechtse partij. Ja. Zelfs, zelfs heeft, heeft Sliedrecht eigenlijk een, uh, een groot partijkortel? Of uh, hoe moet, ik, ja, hoe moet, uh, hoe moet ik in de zetel vallen? Want dus ik kan me voorstellen dat niet iedereen gelijk, uh, gelijk uh, ja, de verhouding ook je Sliedrecht ook weet. Dus misschien wel, ook wel even handig ook dat er wat context uh, erbij zal, komt. Ik ja, je even uitleggen, ja. uh, even vertellen aan de, aan de luisteraars. Um, ja, Friedrich heeft 19 zetels, 19 en zetels? omdat uh, Friedrich de grens heeft uh, overschreden van 25.000 inwoners, gaat het uh, zetelaartal naar 21. Oh. Dus uh, ja, uh, ja, er komen dus een, twee zetels bij. Mm -hmm. maar ja, momenteel is uh, de sgp ChristenUnie met zeven zetels de grootste partij, maar, ja, in de Bijbel beeld. Uh, ja, de tweede partij is een uh, progressief studeer, dat is een uh, lokale partij, maar gewoon erg linksig ingest ingestoken, Een beetje D66-achtig, alleen daar wel positief. <laughs> uh, ja, dan hebben we uh, de VVD, Partij van de Arbeid, die hebben allebei uh, twee zetels. Mm -hmm. En de CDA ondertussen hebben drie zetels. Mm -hmm. En uh, ja, nou gaan wij meedoen met nu en D66 met meedoen studeer. Oké, okay, dus het uh, is dus, dus inderdaad echt, dus echt noodzakelijk inderdaad, ook om het, uh, het, uh, het kartel er ook om ver te werpen. Ja, klopt. Ja, dat is echt noodzaak. Uh, wat, wat is het belangrijkste speerpunt dat jullie hebben? Het belangrijkste speerpunt is uh, uh, luisteren naar de burger. Want momenteel is het echt dat uh, de gemeente gaat een onderzoek uitvoeren en dan we de halve wegen uh, van het onderzoek achter, oh we zijn iets vergeten. Dat luisteren we naar de belanghebbenden. Wat, wat maar geldt voor alle onderzoeken? Of is dat uh, nu, nu een speciaal, spe, speciaal onderwerp dat heel erg leeft in... En, in... Uh, er zijn diverse onderwerpen. Maar we hebben niet de burger. Uh, onder andere ja, uh, het aanleggen van uh, verkeer in het wintercentrum. Momenteel ja? is het autoloos. En de gemeente heeft zonder te naar de belanghebbenden. Dus de ondernemers en uh, de bewoners van die kerkbuurt. Hebben ze besloten een uh, gewoon te zeggen gaan we met auto's rijden terwijl die windleers en die bewust moeilijk te tegen zijn. Dus, dus, dus, ben je, dus en daarom is het dus ook zo dat het heel erg uh, ja dat het heel erg wat dat betreft dus ook wordt, uh, wordt op uh, ja eigenlijk ook heel erg ook tegen de wil van de burgers ook is. Ja. Dat... En uh, dat is uh, ja dat is natuurlijk ook helemaal ook niet, uh, niet goed wat dat betreft ook en, en, uh, maar waarom wordt, waarom wordt die burger er dan waarom wordt hij er dan niet bij bij betrokken is dan de verhouding tussen de want juist bij lokale politiek verwacht je uh, dat, dat, die, dat die connectie ontzettend goed is. Maar die, ja, is, uh, die, is, dus niet, uh, die is dus niet heel erg goed, als uh, ik jou ook allemaal zo hoor. De huidige machthebbers, die, die denken dat, uh, dat, uh, de, dat zij de wijsheid in pacht hebben. Alleen dat hebben ze, dat hebben ze toch, uh, toch veel minder dan dat ze zelf denken? Ja, dat klopt. Uh, ja, af en toe doen ze maar wat. En als we <coughs> naar eerder hadden geluisterd naar de burger, dan waren de verhoudingen in Sliedrecht beter geweest. Want, want is, er bij, is er in Sliedrecht ook een. Een soort van, uh, hoe ga ik dit even goed zeggen, een, uh, dat er bijvoorbeeld een in, in de VS heb je heel erg veel van die town hall meetings. Of, uh, in ieder geval ja. een idee waarbij, waarbij in ieder geval dus de, de burgers worden, worden betrokken. Ik weet niet ja, hoe, je dat, hoe je dat in het Nederlands, hoe uh, in Nederlands eigenlijk, ja. uh, eigenlijk hebt. Goed dat je daar begint. Nee. heet uh, nee, dat Kijk daar uh, ja, wij gaan, hebben er in een het programma staan om, uh, het onderwerp burgersjury. Dat houdt in dat ja, de mm. mensen bij RACO in, in een halve gemeente gaat door mm. en dan gaan we ook met de wethouder gaan we praten van ja. wat kan het beter en hoe kan het beter. Mm -hmm. En dat willen we dat twee keer per jaar gaan doen. Mm -hmm. ja. Dus de eerste keer zal er zijn, uh, nou wethouder, we hebben de volgende vragen... en zorgen, dat we dat, dat verbeterd worden. Over een half jaar gaan we kijken of de verbeteringen zijn doorgevoerd... En dan gaan we er even vijf even heen. Mm -hmm. Maar uh, ben je ook niet heel erg bang dan, Mark? Want, want dat, dat hoor ik ook heel ja. erg veel om mij heen. Dat is, dat is een bepaald geluid wat ik veel hoor. Ja. Is, dan wordt zoiets georganiseerd. Nou, helemaal alles erop en eraan. Helemaal leuk. Maar er komen dan altijd dezelfde mensen. En er, er heerst dan toch altijd een beetje een hele dode sfeer, zeg maar. Hè. Uh, dat zie je ook in een heleboel van die lokale... Uh, in een bij die lokale partijen, dat er dan, dan is er een bijeenkomst en dat zij dan uh, met, met alle respect dan toch altijd een beetje treurige zaaltjes waar dan vier mensen die, uh, die echt heel erg fanatiek zijn dan bij elkaar komen. hoe, hoe, hoe Proberen jullie dat er ook echt ook uit te halen of hoe gaan jullie dat ja, aanpakken? Ja, dat willen dat echt halen. Het is wel de bedoeling dat, uh, ja, dat er gewoon een uh, respectieve aantal wordt uh, uitgenodigd en dat zijn de selectie die mensen oh ja en dat, en dat is dus, en dat, en dat, zo ga je dat in ieder geval ook aanpakken. En zo ga je dat ook op een, een, goede, manier, een goede manier doen. En, en wat zijn nou ook de, de, want je hebt altijd ook binnen zo'n gemeente, je hebt ook altijd van die koninkrijkjes. Hè, binnen, ja. binnen zo, wat is nou echt het, het koninkrijkje wat dat betreft ook in Siedrecht? Wat zijn nou echt de, de mannen waarbij je echt moet kijken van nou als die, als die komt. Want je had natuurlijk ook de mee, had je natuurlijk ook, waar je ontzettend, ja. ontzettend nare ervaringen mee, ja. mee haalt. Ik denk ook dat, um, wat dat zijn nou, wel in deze de verhoudingen die zijn, wel, die zijn wel verbeterd. Maar is dat een beetje politiek correct? Dat je dat nu, uh, of is het ook wel echt? Of hebben jullie ook wel echt, echt, gesproken en We ook gesproken, ook echt gesproken? We zijn het niet te eens geworden. We zijn ook mm -hmm. te mm -hmm. maar, maar achteraf ik begrijp ik het wel. Ja. Je hebt, je, je, want, want je ziet het nu ook, gewoon ook steeds meer wat dat betreft. En ik maak me daar ook wel zorgen om. Dat er... Uh, Waar zag, ik, waar zag ik dat nou laatst? Dat doe ik even uit mijn hoofd. De luisteraar moet ik me even in de commentbox, even verbeteren wat, wat het nou exact was, maar... ja. Als ik het goed begrepen heb, was er een, um, voor, voor de NAM was er een bepaald protest en dan was er een evenement en dat ja. was door, door mensen ook georganiseerd en er ja, kwam luid. toch, en er was of geluid zelfs. Ja. En daar kwam door, door dat verkeerde luidje kwam inderdaad even oma Gent langs. Ja. En, dus je ziet wel ook dat dat klimaat wat dat betreft wel verslechtert. En ja. het is wel natuurlijk zo dat jij een van de, een van de eerste natuurlijk ook bent, ja. uh, die daar die natuurlijk ook te maken in die zin ook ja, mee heeft ja. gehad en die daar ook prominent ook mee ook in het nieuws het ook is geweest. Is, uh, Gisteren, 18 januari 2016, dat was de dag dat de politie bij mij uit het werk kwam. Ja. Dat dus is gewoon twee jaar geleden. En je ziet gewoon, de situatie is hier verergerd. En dat heeft je helemaal gelijk Ook dat de EU al heeft een keurmerk in te gaan voeren om de media te gaan beheersen. De NPO, dat is de betrouwbare media. En de TPO en de GSTL, die krijgen dat keurmerk niet. Wij zagen daar fake news. Dat is toch een zin, dat weten we allemaal. Maar ja, zij berichten underwenners uh, dat ons uh, regime, ons gezag niet uh, leuk vindt. Nee, dat, en, en, en, dan, dat zie je sowieso inderdaad ook Ook veel ja. dat het inderdaad ook net altijd uh, uh, net, net laat, laat ik het zo zeggen. Kijk, het is natuurlijk allemaal ontzettend, ontzettend links. Uh, wat, wat, wat, hè, zoals we bijvoorbeeld ook de samenleving ook natuurlijk ook nu ook in de, hè, in de uh, de samenleving op dit moment ook in elkaar ziet. En je ziet wel altijd, ze pakken net ook altijd de, de, net een beetje de, de rechtse mensen uit. Die net ook even wat brutaler zijn. En, en die uh, net even, ook, uh, ja, die zien ook uh, ja, een, beetje, een beetje de Pietje Bels. Zeg maar. Die, die pakken ze er net ook even, even uit. Maar merk je dan ook dat ook lokaal, dat er nu ook... Hè, want, want je hebt natuurlijk gewoon meegemaakt van wat je, hè, wat je hebt meegemaakt. En dat, dat kan je ook niet terugdraaien. Maar wordt er nu anders ook met situaties omgegaan? Of wordt, wordt, hè, belt, belt de politie ook vaak ook aan? Of is er bijvoorbeeld beter gecommuniceerd van ah, dit hebben wij toen en zo en zo en zo gedaan. En dat gaan we nu gaan we dat anders doen? Of hoe, hoe is dat nou uiteindelijk nou echt in die zin ook afgelopen? Want je ziet altijd het poont-item natuurlijk. En, maar je hoort nooit van nou, hoe is het nou verder gegaan met, met, met deze affaire. En dat, daar ben ik ook wel heel erg benieuwd ook naar. Uh, je merkt wel dat uh, de gemeente uh, iets beter is communiceren. Nog niet genoeg. Daar waren wij mee met de verkiezingen. Mm -hmm. Maar je ziet dat er wel een kleine beweging gemaakt is. En ze juist aardig recht in mijn kant. Ja. Ja, dus, dus, dat, dus dat verbetert. Ja. Uh, maar, want, want het is, ik, ik moet zeggen, ik heb er zoveel altijd wel ontzettend veel moeite inderdaad mee. En ik denk ook dat. Uh, en daarom vind ik het ook, ook, ook leuk ook dat jij ook, uh, wat dat betreft ook hier, nu ook hier ook bent en ook in deze uitzending ook zit. Omdat ja. ik denk namelijk wel dat. En dat zie je ook natuurlijk met de, uh, met de Europese Unie, zie je, dat, uh, zie je dat zeker nu, dat een heleboel dingen ook voor fake nieuws ook worden aangezien of ook worden gedemonetiseerd uh, wat dat betreft op z'n ja. Engels. En dat je dus ook ziet ook dat dat steeds ook meer ook, uh, ook gebeurt en dat je dus ook niet ook meer hoort van ja, weet je wel, van hoe kan het ook of worden er daarna ook nog stappen ook ondernomen op het moment dat, ook dat dit, soort, dit soort gedrag ook plaatsvindt ja. uh, van de politie. Ja. En, uh, en ja, dat wordt, dat wordt, ik vind het altijd wel jammer dat er dan ook te weinig ook over wordt, uh, wordt gecommuniceerd. Dus, uh, en dat, uh, ja, dat is ontzettend, uh, ja, ontzettend jammer dat dat, uh, dat dat in ieder geval nu, nu ook niet gebeurt. Je ziet er langzaam een puppet als een big uit 1984 van 7 euro. Dat is wel een hele, ja, na ervaring een, uh, ja, uh, ja, dat, uh, ja, te nemen. Ja, maar kijk, ik snap het. Ja. En dat is, dat is, ook het, het lastige. Ook. kijk, ik snap het nog. Nou, laat ik zo ik, ik, keur het niet goed, maar ik snap het wel dat het op landelijk niveau gebeurt. In die zin dat op het moment dat jij toch als Rutte zijn, en je staat gewoon onder druk. Uh, dat, je, dat je toch denkt van nou, die machtspositie die ik heb, die is toch wankel. Ik ga toch aan wat knoppen draaien, waardoor ik misschien die machtspositie wel eens wat, wat, wat sterker kan. Uh, dus, dus, maar dat het ook al op. Uh, en dat het op landelijk niveau gebeurt, waar de belangen zo groot zijn. Ik keur het absoluut niet goed. Maar ik, ik begreep ik het wel dat op het moment dat je in die situatie zit en je ziet dat dit gebeurt, dat mensen zo doen. Wat ik alleen dan uh, helemaal erg vindt, is dus dat dit ook op een lokaal niveau plaatsvindt. Ja. Eh, want we hebben het ook niet op een, een landelijk niveau, een lokaal ni niveau. Dat, uh, en dan hoop ik, want ik weet niet, heb je dat ook nog gezien, Mark? Ook nog de politie-rap ook? Ja. Eh, ik weet niet of dat, of dat, bij jullie de politie dat ook doet, ik hoop het, ik hoop het in ieder geval niet. Ja, ja ik weet niet of, ja, of ja. ik nu de politie van Sliedrecht heel, heel boos ja. maak, of... Uh, daar, maar, zijn we, daar zijn we toch conservatief voor. Ja. <laughs> maar... Maar nee, maar, maar gelukkig gebeurt dat in ieder geval. Uh, dat, uh, ja, gebeurt, gebeurt dat in ieder geval niet. Dat. Uh, ja, dat, uh... nou dat is iets van uh, de politie wil al in alle mannen zijn. En dat is niet de kager. De kager is in de handhaven. Mm -hmm. ja. Dat uh, helemaal, uh, helemaal mee eens. Dat, uh... ja. hey, maar jij bent natuurlijk ook voor. neem ik aan, ook voor Jordan Peterson ben je hier ja, gekomen. Onder andere, ja. Onder ben je onder andere onder andere gekomen? wat zijn de andere sprekers waar je heel erg naar uitkijkt? ook, uh, Lennart Vermeel gaat, heeft de En Je gaat nog vertellen over uh, D4 het D40 is en wat dat uh, mm. bijdrage uit de Nederlandse identiteit. Kunnen we misschien zo ook wel even ook in, de, in de uitzending ook erbij pakken? Als je, of misschien zelfs in een drie, drie gesprek. Ik weet ja. eigenlijk helemaal niet waar, waar Lennart eigenlijk bestaat. Nee. Ja. Hij was er wel. hè? Hij was er, ja. hij was er wel. Daar gaan we zo nog wel even ook naar op zoek. Ja. En, um, ja. Dus daar kijk je in ieder geval naar Jordan Peterson. Nog, nog, andere, nog andere namen waarbij je zegt van, ah, die, die, die, die, die moet je wel gezien hebben? Tanja Hoogwerf het goed, die beter Uit Rotterdam, uh, uit Rotterdam, uh, uit ja. En ja, ja, dat is gewoon heel goed. Had je met, uh, met, uh, met Tanja Hoogwerf ook heel veel contact toen je bij de JOVD ook zat, of niet? Nee, toch? Nee, nee, toch, nee. toch, toch, toch uh, ik niks, niks ook met want, want het is natuurlijk wel, uh, natuurlijk nou, wel ook hetzelfde vaart. Oh, ze kwam ook daarna. of uh, oh, ze, kwam daar, oh, ze kwam daarna ook pas in uh, in, uh, in maar, maar want, want je bent natuurlijk ook bij, bij VNL ben je natuurlijk ook actief. Ja. En jullie hebben elkaar ook in die zin ook. Ja, dus dan, daar, daar dan, kennen jullie ja, elkaar dan, ook, dan, uh, dan. Ook, ook. Ook van ja, partijen partijgenoten. Ja, ja. Dat, ja. Wat was er dan een, een uh, VNL Rotterdam? Of moet ik dat zien? Nee, nee, zo nee, zien? Dat was, oh, ja, was, uh, ja, was VNO Oh, zover, zover ze. we dus waren nooit in naar het lokale, lokale VNL. Hoor. Want zij, zij zit dan dus nu ook voor Leefbaar, leefbaar Rotterdam. Ik weet niet, ik zit even Jur te kijken. Jur, jij neemt het even van Hallo. mij. Hallo. Ja, um, jij neemt het even weer over? Ik ga, ik ga wel, uh, zal ik anders in plaats van Mark hier weer gaan zitten? We moeten Duidelijk. even naar een ander dingetje, denk ik. Oh, dan moeten we, dan moeten we even, even kijken. Ja, dat vind ik, vind ik helemaal, helemaal goed. Uh, Mark, in ieder geval, ontzettend leuk dat je in ieder geval uh, weer ook ons, uh, ons verhaal ook, uh, ook in ieder geval je verhaal in ieder geval ook weer ook bij ons ook van doen. doet. Uh, laat ook even weten ook hoe het is, hoe het natuurlijk ook is gegaan. En uh, uh, ja, als, en als, mocht er in ieder geval ook altijd ook iets in Slidrecht, wat dat betreft, ook gebeuren, dan uh, laat maar even, laat maar even weten. Dan, uh, dan komen wij ook als badtje vieren. Dan, uh, dan schrijven wij natuurlijk ook zij, uh, zij en zij natuurlijk. Even kijken, hebben we, we hebben hier Lennart, die komt er aan. Jij gaat het met Lennart even doen. Dan, ik ga het met wef, Lennart, Lennart even heeft doen. Lennart, je hebt dan wel een voorvormde plek als je naar uitzending uh, wil bij de bal te vieren. Ik weet niet ja, of ja, je... Wil niet. Oh, wil je... Ja. <laughs> ga, ga zitten joh. Uh, ja, ga dat, lekker uh, zitten. Heel even, ik ga zo Hoge, eerder, hoge, eerder, hoge eerder Lennart. <laughs> ja. jij eet het Hoi. Ja, ik had het er net al met jou over jouw... Uh... Grote droom is uitgekomen vandaag, hè? Ja, Misashi. en hoe? Eigen parkeerplaats. Eigen parkeerplaats. Eigen bediening. Eigen bediening. <laughs> ja. Hey, hoe is deze dag voor jou? Jij, uh, ben je doodnerveus? Uh, heb je enig idee wat er gaat gebeuren? Wat is jou verteld? Ja, ik heb wel een goed beeld van wat er gaat gebeuren. Oké. Okay. Uh, qua zenuwen valt het nu nog mee. Uh, toen ik werd uitgenodigd, was ik nou leuk... Uh, toen ik de lijst van sprekers zag, met professoren en politici. Ja, ja. En uh, Toen dacht ik, oké. Okay. Maar ik vind het een hele eer en uh, het is voor een goed doel. Dus ik heb er vooral ontzettend veel zin in. Nou, leuk. Ja, dus het, het, het, is, het is allemaal groter geworden dan je dag. Je lacht er in eerste instantie wat lichtvoetig voeten. Van, oh, even een babbeltje houden ergens. En, uh... Ja, exact. Maar, uh, ik bedoel, even voor de indruk voor de luisteraar. Het is hier inmiddels helemaal volgelopen. Het is onvoorstelbaar hoe druk het is. Uh, dit had jij ook niet verwacht zeker? Nee, nee, nee. 2000 man. Ja, dat is ook wel echt heel veel. Ja, waar ga je over praten? Uh, nou ja, ik uh, spreek in het uh, deel over de Nederlandse identiteit. Ja. En ik wil dan vooral een stukje uh, verworven vrijheden bespreken. Uh, kijk, ik heb er wel een hekel aan dat sommige mensen uh, doen alsof de Nederlandse identiteit alleen maar bestaat uit waarde en uh, tolerantie en noem het maar op. Zo zie ik het absoluut niet. Maar het is wel een belangrijk onderdeel. Ja. En uh, het staat gewoon onder druk. En, uh, ja, daar het het je zelf kunnen zijn, in jouw geval een, uh, ja, een van de norm afwijkende geaardheid. Ja, exact. Lang normaal geweest, lang een trots geweest, maar volgens jou nu onder druk. Ja, nou, qua wetgeving niet hebben we het heel erg goed. Maar op straat uh, worden we gewoon geterroriseerd. En dat belemmert je in je vrijheid. Uh, dus in die zin uh, verliezen wij wel onze vrijheid als je op straat. Uh, niet eens jezelf kunt zijn en niet eens uh, uh, veilig bent, wat heb je dan naar nou verworven rechten? Wat is het. Uh, wat is het waar, wat, waar we, waarin wil je mensen meenemen vanavond? Is er nog een hoger punt waar je de. Want kijk, dit, dit is een brainstorm vandaag. Dat is het idee. We moeten allemaal discussies voeren. We moeten allemaal uh, een soort antwoord op een vraag vinden. Dat is toch het idee? Een beetje. We moeten, we moeten antwoorden vinden op uh, een aantal vragen. Toch? Ja, klopt. Dat, dat, dat is het ongeveer. Waar, waar wil je naartoe? Wat zou jouw antwoord zijn op welke vraag? Ja, het doel is vooral uh, om bepaalde oplossingen te vinden. Om uh, problemen op te lossen. En ik wil vooral een paar concrete voorstellen doen. Om die veiligheid voor LHBT'ers en ook voor vrouwen en eigenlijk voor iedere Nederlander te vergroten. Want ik vind veiligheid uh, mensenrecht. En zolang er geen sprake van is, kun je dus niet genieten van die vrijheid. Dus ik wil een paar concrete voorstellen doen. Uh, een aantal, ja, die ken je wel. De roze yeah. overall, uh, overal. De pepper spray. Uh, ik wil dat mensen je, weerbaar ga je, worden. Ga je hier zo meteen over de roze overal? Uh, ja, natuurlijk. Hak. Absoluut. Ja, prachtig. Absoluut. Ja, dat is jouw trademark wel een beetje. Ja. Dus dat soort dingen. En dat wij uh, ook leren voor onszelf op te komen. Dat zou ik voor alle Nederlanders willen. We hebben een prachtig land. Ja. Mogen we er trots op zijn. Uh, Nederlanders zijn tegenwoordig bang om voor zichzelf op te komen. En ik denk, ja, als je voor jezelf opkomt en je geeft iemand een keer een tik. Ja, niet dat ik nou oproep tot geweld. Maar oh. je verdedigt jezelf. Dan, dat heeft ook weer een opvoedende functie. Ja. Nee, precies. Kijk, dat, uh, maar dat is helemaal niks mis mee. Jord Kelder zegt ook op, uh, op van Ja, als, uh, als, een, uh, als een foute vent uh, aan de billen van een uh, vrouw zit die er geen zin in heeft. Ja, geef gewoon een knietje. Dat doet ontzettend veel zin. Nou, ja, precies. Dat maar... Is... Dat is toch ook wel zoiets, uh, dat is een zeldzaamheid dat, dat je kan zeggen van, nou, geef, geef een map terug. Ja. Maar dat is heel normaal eigenlijk. Eigenlijk is dat heel normaal, ja. Ja, zeker. dat is de eerste lijn uh, van verdediging. Dat je, ja, uh... ja we, zijn, uh, we zijn een zwak en uh, vooral laf volk geworden. En ergens is de wil er wel, dat, dat vuurtje dat zit er nog ergens in, maar dat moeten we aanzien te bakkeren. Hey, zijn er nog meer dingen waar je... Uh waar je naar uitkijkt vandaag? Buiten jouw onderwerp, buiten identiteit en homorechten? Nou, ik, ik, ik hoop gewoon op een goed debat. Ik vind het jammer dat uh, Links het uh, grotendeels heeft af laten weten. Ik hoop toch wel op een aantal tegenstellingen. Ik hoop op een echt debat, een open ja. debat. Want dat vind ik vooral leuk. Ik hoop wel wat vuurwerk te zien, daar ook van. Ja, ja, ja, ja. Met toch een relnicht, hè? Ja, en, en je, heb, je, heb je een beetje gekeken... van wat er nog allemaal meer gaat komen voor onderwerpen... En... En is daar, zit daar iets tussen waarvan je denkt van nou, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Uh, ik heb natuurlijk wel gekeken wat er nog allemaal is, maar ik moet toegeven dat ik voornamelijk bezig uh, geweest ben om mijn eigen verhaal voor te bereiden. Ja. Want ik vind het al spannend genoeg. Uh, mensen hebben betaald voor een ticket en uh, ik hoop ze niet teleur te stellen. Het ja, is nog wel, eens even, nog wel even interessant. Met wie, met wie sta je daar? Want je staat er met z'n drieën en het publiek over een onderwerp te praten, toch? Ja. Drie man op het podium en heel publiek. Ja, met... Uh, Welke mannen? Met Michiel of Michel Hemminga. Michiel Hemminga, ja. Michiel Hemminga. Oh, en Dab Hartman. Dab Hartman. Ja. Uh, uh, hoogleraar TU Delft. Ik geloof Astrofysicus. Iets in die richting. Uh, ja. Welke achtergrond... Uh, he, ja Nou ja, hij is, hij is Astrofysicus, maar... Ja. Uh, heb, je, heb je je verdiept in wat hij kon brengen? Uh, nou, ik heb, hij heeft wel Goal een medegedeeld wat hij ongeveer wil vertellen. Uh, nou ja, dat zul je straks wel zien. Maar ik denk wel dat hij een goed verhaal heeft. Ja, maar, uh, waar, waarover? Waar, ja, uh... Ik ga niet vertellen wat mijn uh, medespreeks gaan vertellen. Oh, ik okay. ruzie. <laughs> Nee, maar kijk, Het kan zo zijn dat je natuurlijk even opgezocht hebt. En dat je hebt gekeken, nou die... Die staat wel uh, ongeveer daar en daar uh, wat betreft ideeën. idee. Dat je een paar krantenartikeltjes gezien hebt. en dat je wel kan voorspellen wat er. Uh... Nee, mee van keer... Michiel weten we, ja. weten we ongeveer. Uh, de luisteraars in ieder geval, die weten waar die staat. Ja. Kijk, wij, wij kennen Michiel goed. Nee, ik uh, ken hem. Ja, je bedoelt vooral uh, op de schaal van links tot rechts waar die staat. Of, uh... Niet zozeer. Kijk, dat is, het zit is natuurlijk veel ingewikkelder dan dat. Maar wat zijn zijn. Uh, zijn key points. Wat betreft identiteit. Dan kan je daar helemaal niks over daar, Nou, Dat kan ik niet uh, vertellen. Dat zou je hem moeten vragen. Maar okay. ik weet wel dat onze verhalen wel uh, raakvlakken hebben. Dus uh, het zal wel een mooi geheel vormen. Mooi. Ja, want uh, kijk. Michiel, die is natuurlijk... Ja, kan je met alle... alle zeker kan je die uh, zeer conservatief noemen. Ik weet niet of hij uh, problemen met homoseksualiteit heeft. Weet, weet ik echt niet. Ik denk dat het wel uh, meevalt. Maar het is... Begrijpelijk als hij dat een wat gevoeliger onderwerp zit. Hoe denk je dat dat, uh, dat dat gaat lopen dan? Om met jou daarnaast uh, over hetzelfde onderwerp een oplossing toe te moeten bedenken. Geen idee, dat zien we straks wel. Maar we hebben tot nu toe uh, allemaal goed contact onderhouden onderling. Dus uh, ja, okay. dat zit op mij betreft wel goed. Dat is er ook al geweest. Jullie hebben al uh, veel voorbereid samen. Nou, niet zozeer vo ja, veel voorbereid. Uh, we hebben persoonlijk veel voorbereid. En we hebben wel uh, wat contact gehad. In ieder geval van elkaar weten. afstemmen. Ja, ongeveer. Oké. Okay. Maar ja, ik hou vooral lekker mijn eigen verhaal. En uh, het komt wel goed. Hey, heel mooi. Heel mooi. hey um, hoe ziet de rest van het jaar eruit, denk je? Even iets breder. Wat, denk je dat er, wat gaat er met jou gebeuren dit jaar? Met mij? Nou, dat is maar de vraag. Kan ik uit campagne voeren? Ik hoop uh, verkozen door de gemeenteraad. ik sta Plaats negen, hè? Nee, dat is voor de gebiedscommissie. Oeh. Uh, voor de gemeenteraad uh, stond ik op plek like 17, inmiddels 16, want er is iemand uh, om wat voor reden dan ook weg. Ja. Uh, maar ja, met de PVV wordt het wel heel spannend, dus ik wil proberen genoeg voorkeurstemmen te halen. En dan heb ik er 1250 nodig. Oké, okay, dus het je is gaat is veel, echt maar niet op onmogelijk. Je, op je eigen naam uh, ga je knallen met de campagne. Ja, ja natuurlijk wel een overeenstemming met Leefbaar. Het moet niet uh, één grote Lennox show worden. We doen het uiteindelijk voor de partijen, voor de stad. Maar dat. Uh, ja, ik ga wel proberen die 1250 stemmen te halen. Ja, ik denk dat uh, de meeste luisteraars je het ook wel toewensen. Hey, dat, is, uh, dat is prachtig natuurlijk. Uh, Leonard voor uh, president. Hier is een uh, geïnteresseerde. Een ge een geïnteresseerde. Uh, eens kijken. Ik heb geen idee. Oh wacht, daar is Wim. Nee, hey, ik ga even terug. Ik moet echt even ja, ja. eten. En... Uh, ja, super bedankt voor dit mooie gesprek. Het is een beetje warm mensen, dus uh, mensen lopen lang, mensen praten. Super bedankt. We nemen even de tijd om onze events aan te kondigen. Elke twee weken organiseren wij een Batavierenborrel in Amsterdam, in café de Bekeerde Suster aan de Nieuwmarkt.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 We hebben hier Sam van Roy En uh, Wim, jij, jij gaat even met Sam uh, praten. Ja, zeker inderdaad. Uh, ik ga het, uh, het uh, met Sam doen. Sam Sam leuk, helemaal. Het is een lange reis eigenlijk, het uh, viel zo mee. Ja, anderhalf uurtje viel wel oh, mee. En, uh, anderhalf uur. Okay. en dat is altijd eigenlijk veel te kort, want ik zit hier uh, met mijn vader Wim van Roy ja, En als natuurlijk. wij anderhalf uur in de wagen zitten, dan doen wij niks anders dan praten en filosoferen. En dat is altijd geweldig. En die is dus veel te snel gedaan eigenlijk. Ja, ja dus dat, uh, en, en, uh, want jullie zaten neem ik aan ook al, ook al te, uh, te filosoferen over, over vandaag natuurlijk over alle, alle grote sprekers die, uh, die komen. Ja, klopt. En over uh, het, het leven in het algemeen en over de ja? samenleving en uh, waar we naartoe gaan, waar we naartoe moeten. Uh. Dat, uh, want, want dat is natuurlijk... Hier uh, eh, zijn uh, natuurlijk ook samen ook echt ook ontzettend veel... Uh, ontzettend grote bijdragen wat dat betreft ook aan het debat natuurlijk ook geleverd. En is... En nu zie je natuurlijk ook dat er ook een brainstorm komt en er komen ook plannen ook uit. Wat verwacht je daar nou van? Want jullie hebben al ontzettend veel, in feite al, gebrainstormd. Dus het is ook heel raar dat al die plannen er eigenlijk ook al niet, niet zijn. Ja, wat verwacht ik daarvan? Dat is een moeilijke vraag. Ik begrijp dat Rita Verdonk en Afshin Elian, twee mensen die ik zeer waardeer en zeer hoog in het vaandel draag, dat die de, de oplossingen die zullen worden aangedragen hier door de sprekers en door het publiek, hè, interactief, mm -hmm. dat ze die zullen toetsen op de, de haalbaarheid. En uh, ik, maak, ik ben zeer nieuwsgierig, eigenlijk hoe dat gaat verlopen. Want ja, ik, ik denk een beetje dat als je toetst op haalbaarheid en je kijkt naar ja, de, de grondwetten die er zijn in België, Nederland enzovoorts. En, en de internationale verdragen, de EU. Ja, dan is er niet veel haalbaar, hè, denk ik. Dus, um, ja. Ja, daar had ik ook de meeste, de meeste moeite ook mee. Want uh, nou ja, net zoals dat jij ook zat te, zat te filosoferen, zaten Jur en ik dat ook in de auto te doen. En van, hoe krijg je dit nou haalbaar? En dat is, want we hebben natuurlijk al heel erg lang hebben we natuurlijk al debat. En daarom ben ik ook zo benieuwd van, ja, hoe gaan we... Hoe zorgen we er dan toch voor dat, dat hier toch ook iets uitkomt? Denk je dat het lokaal veel meer moet zijn? Een soort van, dat het misschien lokaal, dat, er, dat je een, een doorbraak kan leveren? Of denk je dat het echt veel meer ook op EU-niveau moet, moet komen? Of hoe, hoe zie je dat ook een beetje voor je? Wel, dat is, een, dat is een goede vraag. Maar ik denk dat wat de EU betreft, dat het zal moeten komen van... Uh, landen die samenwerken om een heel, andere soort, uh, een heel ander soort Europa te hebben. Hè. Je ziet het verzet natuurlijk in Oost-Europa, Hongarije, Polen, Tsjechië, de Visegrad-landen. Uh, daar zal het uh, van moeten komen. En uh, Vlaanderen en Nederland uh, die kunnen daar natuurlijk een bijdrage aan leveren. Maar dat is ook maar wat het is natuurlijk. Hè. Zijn kleine landen uh, betekenen niet al te veel in, uh, in de EU, helaas. Het zijn Frankrijk en, uh, en Duitsland die de toon zetten. En uh, het zal dus van een, een, een serie of een, een groep van landen moeten komen als er echt verandering, uh, uh, om echt verandering te bewerkstelligen. Ja, want je zit in ieder geval op nationaal niveau, zit het absoluut niet gebeuren. Nee, ik denk dat, er, uh, dat er, als je echt verandering wil, uh, dat je dan uit een aantal internationale verdragen zult moeten en ook uh, uit de EU of de EU uh, compleet moet hervormen natuurlijk tot ja, een andere samenwerking. Ja, Want je ziet toch wel in, uh, in Nederland, ik weet ook niet ook in hoeverre jij de, ook dat debat volgt, maar nu wel ook hè, met de SP en ook Lilian Marijnissen die, die nu ook al hè, wat, wat voorheen al Wilderstaal werd genoemd ook nu, nu uit ook gaan, gaan slaan en ook het CNV. Die ook liever, hè, dus de, de, de vakbond, die ook inderdaad bij ons ook zei van nou liever geen, uh, liever geen buitenlandse werknemers verder ook. Dus je ziet, maar je, je verwacht in ieder geval ook niet dat dit soort kleine stappen, dat dat, dat ook, ook verder ook nog invloed gaat hebben. Of, want, want je hebt daar geen vertrouwen dan verder ook in. Dat je toch ook wel ziet dus ook dat ook linkse partijen ook in, in Nederland, dat die nu ook al langzaam maar zeker ook om aan het gaan zijn. Dan heb je geen vertrouwen. Wel, ik, uh, ik ben altijd heel sceptisch ten opzichte van uh, woorden afgezet tegen de effectieve daden. Want er wordt van de linkerzijde, wordt er natuurlijk uh, al wel langer dan vandaag... Hè. ...en ook af en toe worden er dingen gezegd waarvan je van zou kunnen denken... ...ja, dat klinkt wel uh, radicaal of dat klinkt wel een beetje zoals uh, de, de populisten dan, de zogenaamde populisten. Maar wat doen ze ermee in de praktijk? Hè? Ik denk ook aan de VVD, hè. dat zijn dan uh, zogenaamd liberalen. Ja, die zeggen natuurlijk af en toe wel dingen... Uh, Waarvan je denkt, ja dat is zeker waar, maar ze doen er niks mee. En daar ja. gaat het natuurlijk om. Het gaat niet om de woorden, het gaat om de daden. Ja. Dat, uh, en dat, uh, want, want hoe is die, hoe is die situatie in, in België? Zie je daar ook al dat ook wel ook aan de linkerkant, dat daar nu ook wel partijen ook wel, uh, ja, toch ook, inderdaad ook wel naar die islamkritische kant opschuiven? Of is er ook nog geen, geen verandering in? Jawel, tijdens... dat zie je bij ons ook, absoluut. Ja? En ik denk dat dat wel een algemeen gegeven is in, in West-Europa, zeg maar. Mm. Uh, dat ze, wij noemen dat in Vlaanderen, noemen dat flinks. Dus links wordt een beetje flinks. Hè. Dus ze beginnen het een beetje te begrijpen hoe de realiteit ja. in elkaar zit. Ja, ja, ja. En dan beginnen ze een beetje fellere woorden uh, ja, te gebruiken. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar nogmaals, zolang ze dat niet in daden omzetten, ja, betekent ja. dat voor mij helemaal niks. Ja, in, in Nederland kennen wij de term flinks nog niet. Dus dat wel, maar, bij uh, deze. Goed, uh, dan daar gaan we die ook maar even introduceren ja. wat dat betreft. Hoor. Dus ja. dat, is wel, uh, dat is ook wel weer, uh, ook weer een, leuk, een leuk nieuw woord. Ook in, uh, ja, ook in het vocabulaire en ook in het gebruik inderdaad. Flinks. Dus daar moeten we, daar moeten ook weer, uh, ja, moeten we er ook in Nederland in het meer... Uh, ja, en je moet, je moet je ook voorstellen... Kijk, stel dat ze die flinkse taal... Hè, stel dat ze dat in daden zouden omzetten... Ja, dan zouden ze hun eigen geschiedenis... Hun eigen uh, partijprogramma... Hun eigen beginselen... Dat zouden ze allemaal dan overboord gooien. En dan zouden ze ook toegeven dat ze al die jaren... Al die decennia verkeerd zijn geweest. Mm. Dus daarom dat ik dat ook niet zie gebeuren. Hè. Ja. Dat, is totaal, uh, dat is een heel vreemde gedachte natuurlijk. Ja, maar aan de andere kant... Ik, kijk, ik zat, hier, ik zat ook wel ook aan het volgende te denken. En dan ben ik ook wel benieuwd ook ook hoe, je, hoe je daar ook naar, naar kijkt, ook Sam. Is dat wat ik heel erg zie. Alsof, hè, we leven natuurlijk toch ook in, het, in een heel erg modern denkframe. De modern, postmodern denkframe. En die hebben iedere keer ook behoefte ook aan nieuwe tijden. En misschien hoort juist dan ook wel weer een volgende stap. Wel weer ook weer bij de nieuwe tijden. En dus ook, dus ook dat je dus ook wel ziet van ja, we worden wel kritisch, et cetera. Maar dat is wel tegelijkertijd ook dat verleden dat dat steeds ook meer wordt uitgewist. Want dat zie je natuurlijk ook wel gebeuren. Wel, daar heb je helemaal gelijk in. En in die zin zou je kunnen zeggen... nu ze die flinkse taal spreken... is dat misschien een eerste klein stapje... naar meer. Hè? Naar de toekomst toe. Naar ook flinkszere daden. Ja, ja in taal, die taal, ja. zin. Maar dan denk je toch echt wel op, op langere termijn. Dan denk je niet in tijden van, van tien jaar. Maar dan denk je meer in tijden van... ja, toch wel dertig, veertig, vijftig jaar, denk ik. Ja, echt in de grotere denk... Uh, ja, denk uh, ook tijdframes. Maar... Is het dan al te laat? Denk jij, 50 jaar, dat is natuurlijk... Dat, dat is lang natuurlijk. Maar zijn we, dan zijn we... Hè, uh, ik Ikzelf ben bijvoorbeeld over, over 50 jaar ben ik 75. Ja, dat, dat dan moet Wel, ik aan mijn, aan mijn ja. kleinkinderen het al gaan uitleggen. Dat want. is een heel goed punt. Over 50 jaar ben ik 82. Ja, ja. Ja. Um, natuurlijk, 50 jaar, we moeten daar ook eerlijk in zijn. In een, in een mensenleven is dat lang. Maar in een, in een samenleving is dat heel kort. Hè? Ja. In de mensheid is dat ook uh, niks. Um, dus... Mocht het over 50 jaar fundamenteel zijn veranderd, ja, daar zou ik nu bij wijze van spreken voor tekenen. Ja. Maar is het dan al te laat? Ten dele wel, ten dele niet. Er zal ontzettend veel schade zijn gebeurd in die 50 jaar, maar het kan worden teruggedraaid. Hè? En het kan terug evolueren naar een samenleving waar wij ja, allemaal... Ja, kan het kan dat, kan dat dus, want dat, dat vraagt mij dus ook af. Zeg maar. Kan je op het moment dat je dit pad eenmaal bent ingegaan, kan je dan ook weer... Uh, dit terug doen. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik ben zelf een programmeur, op het moment dat ik uh, dat dingen niet goed gaan, dan is het ctrl-z, ctrl-z, ctrl-z en dan, dan ja. heb ik een aantal stappen terug gedaan. Maar kan, kan dat hier bij dit onderwerp ook? Wel, de, ha de, de hamvraag is hoe, hoe het demografisch zit dan, hè? Ja. over 50 jaar. En als het demografisch zo is dat wij als autochtonen in Nederland of België, West-Europa, niet meer in de meerderheid zijn, ja, dan is het denk ik voorbij. Als die drempel is overschreden, dan is het helaas voorbij. Dan kun je het niet meer terugdraaien. Maar als wij toch nog wel een meerderheid hebben, ook al is het een krappe meerderheid, dan is het volgens mij nog wel, nog wel terug te draaien. Ook al zullen we tegen dan, dat herhaal ik, heel veel gemeenten en wijken gewoon kwijt zijn. Zoals we die nu natuurlijk ook al kwijt zijn. Is, is daarbij ook, want dat hoor ik ook steeds meer, of in ieder geval die stem hoor ik ook steeds meer, dat we ook veel meer ook zoals Israël ook moeten denken. En dan weet ik ook niet ook hoe dat in België bijvoorbeeld ook zit. Is het zo dat een heleboel mensen uit bijvoorbeeld ook Vlaanderen, dat die dus ook naar het buitenland ook vluchten. En, en, wel, uh, is het, want ik neem aan dat je namelijk ook dat soort mensen eigenlijk ook weer een stimuleringsbeleid ook moet hebben. Om die mensen weer terug naar Vlaanderen te krijgen. Ja, daar heb je absoluut gelijk. En ik heb hier net iemand ontmoet die uh, een paar maanden geleden naar Hongarije is verhuisd een, hmm. een jonge kerel die zegt hmm. ik, ik, ik, ik trek het hier niet meer, ik ga naar daar. Ja, dat soort mensen. Het is natuurlijk ontzettend jammer dat die dan verhuizen naar Oost-Europa. Want die hebben we eigenlijk hier nodig. Ja. Maar ik begrijp hem wel uiteraard. Ik heb er alle begrip voor. Maar hen zouden we uiteraard terug moeten kunnen lokken om hiermee met ons de strijd te voeren en de samenleving op te bouwen uiteraard. Ja, Want, want, uh, want, eh, want is er in België ook al een richting ook al van, van, van zo'n soort beleid? Van op het moment dat je eenmaal weg bent gegaan dat er ook niet een bepaalde regelgeving is om ook weer ook terug, te, terug te komen? Uh, ik begrijp niet goed wat dus, je bedoelt. Dus, dus dat er een soort van stimuleringsbeleid ook is om ervoor te, er te zorgen dat mensen die uh, ja, er wordt, ook, dus, er wordt ook druk, ook foto's worden er gemaakt. <laughs> dat, uh, ja, is, het goed? is Ja, is, is gelukt, ja. Oh, kijk, kijk. Ja, dat, dat, krijg je, dat krijg je inderdaad ook. Uh, Doe het nog eens. Het nog ont, ontzettend veel, uh, Sam van Rooij heeft ook, uh, dat, dat zie je ook weer, ontzettend veel, uh, ontzettend, veel ontzettend veel fans. Ja, veel dat, uh, meer dus, in Nederland dan in Vlaanderen, ja, denk ik ja, soms. Ja, heb je echt, uh, echt veel fans in, uh, ah, dat is ontzettend, ontzettend, uh, ontzettend leuk natuurlijk, al die uh, fans, kijk, dat uh, hele, mooie, hele mooie foto. Hoor. Is die beter? Maar, dan onder, onderbreken we natuurlijk, ja, natuurlijk. We ook even de... Super. Ik ben ze moeder. Aangenaam. Improficiat. is een topkerel. Doe hem de groeten. Sorry. <laughs> maakt maak, maak niet, maak niet uit. Dat, uh, dat maakt, kijk, dat is ook de charme van deze podcast. Dat dat hier altijd altijd al, al kan. Hè? Weet je, al dit soort, dit soort dingen. Maar, uh, nee, maar we hadden het over, over dus of dat, België, of dat België inmiddels een uh, inmiddels ook stimuleringsregen regels ook heeft ja, ja. om ervoor te zorgen dat mensen die dus uh, uit België weer zijn vertrokken, om die dus weer terug naar België te krijgen. Nee, dat is er helemaal is er niet. Helemaal het, is, het is zelfs zo dat wij de laatste jaren een beweging zien van uh, hoogopgeleide Marokkanen en Turken, die naar Marokko en Turkije uh, teruggaan, omdat ze daar economisch denken het beter te kunnen doen. Uh, ja. wat, wat wellicht uh, soms ook zo is. Dus uh, nee, die beweging die is, er, die is er helemaal niet. Ja, want... want, want want je ziet nog wel dan steeds, want ik weet ook niet of dat er veel gegevens ook in België dus ook over zijn, dus dat, dan, dat er gemiddeld genomen veel laag opgeleide mensen uit Marokko dus naar België toekomen en dus. Daar dus zeg maar in België beter worden en dus ook profiteren ook van de verzorgingsstaat, ook, die daar dus ook is. En die dus ook vervolgens dus ook weer terug, dus ook naar Marokko gaan om in feite ook de welvaart die ze eigenlijk in België hebben opgebouwd, vooral daar ook, uh, ja, ook een impuls te geven. Dus dat is een, een, veel, een trend die je heel erg ziet. Ja, ja dat, dat zie je uh, uiteraard. En, en ja, dat zegt natuurlijk ook iets. Hè. Vaak is het natuurlijk ook: het zijn niet altijd alleen economische motieven. Hè. Het zijn ook. Marokkanen en Turken die gewoon denken, ja, wij voelen ons toch beter in het klimaat daar en in, in, de, in de samenleving. En daaraan zie je waarom migratie, waarom dat eigenlijk zo'n uh, slecht fenomeen is. Omdat mensen toch geworteld zijn en toch altijd te terug de drang hebben om hun eigen cultuur en hun eigen wortels uh, op te zoeken. En zich ja. meestal eigenlijk toch niet gelukkig voelen nee. als ze in een totaal andere cultuur uh, leven. Ja, maar dan, dan merk je inderdaad ook dat inderdaad, juist ook door die, door inderdaad, zeker ook als dat inderdaad heel erg, ja, heel erg veel voor ook komt, dat ook dat, dat bindingselement wat je zo graag ook zou willen hebben, ja, dat ontbreekt er dus ook. Omdat het ja, is eigenlijk net zoiets als, als bijvoorbeeld een voetballer die dan ook een transfer ook, uh, ook maakt. Dat, uh, kijk even trouwens hier, Willem Cornak is ook, ook, uh, ook ex-gast uit, uh, uit de nee. uitzending. <laughs> met met Inmiddels ook een heel mooi baardje. <laughs> Maar, maar, dat je, maar dat je, net zoals dat je bijvoorbeeld ook met, in de voetbalwereld, zie je dat natuurlijk ook. Hè? Dus, bijvoorbeeld, uh, dus dat mensen, dus eerst bijvoorbeeld voor een bepaalde club spelen, daar dan heel goed worden en vervolgens een transfer maken naar het buitenland. Zo kun je het zien en, ja. en, en, en er geen in, in, binding ook met de club hebben. Nee, en zo gebeurt het ook dat heel veel geld dat hier wordt uh, verdiend, dat dat ook naar het thuisland wordt gestuurd. Hè? Mm. Niet alleen naar, naar Marokko of Turkije, maar ook naar andere Afrikaanse landen, zoals uh, Somalië en Nigeria. Mm. Ja, heel veel geld van hier, ja, mm. dat balans gewoon in die, in die samenlevingen daar. Hè. Dat, zijn, dat zijn gelden die wij eigenlijk mislopen, om het zo te ja. zeggen. En, dat, uh, en dat, komt dus heel, uh, dat komt dus in ieder geval heel erg veel, uh, veel voorjaar. En dan is inderdaad nou toch, toch ook de vraag, weet je wel. Wat, wat voor stappen gaan we hier dan ook vandaag denk je, denk je maken? Want sowieso Jordan Peterson komt volgens mij. je Ik wel, heb uh, net met hem een gesprek gehad uh, ja. en ik ben zeer vereerd ja, ja. hem hier te mogen ontmoeten en, en het is schitterend dat hij hier is als, als spreker. Uh, mm -hmm. Dat is ook ja. de hoofdreden natuurlijk dat hier uh, zoveel mensen zijn vandaag, dat er 2000 uh, tickets zijn verkocht, dat is mm -hmm. natuurlijk voor het grootste deel te danken aan iemand als Jordan Peterson, ja. die en ik heb het hem net ook, ook gezegd, en hij weet dat natuurlijk zelf ook, die echt wel uh, stenen is aan het verleggen mm -hmm. in de rivier, hè. Die, is, ja. die man is zo populair uh, via social media, via YouTube, en terecht, want hij is zo intelligent, hij kan het zo goed uitleggen, hij heeft zoveel zin voor realiteit, het, ja. is, uh, ja, het is een figuur, een man ja. waar ik echt naar opkijk. Ja, dat is uh, absolu absoluut en zie je ook, uh, en, en daar ben ik dus ook bang voor. Ik had namelijk net ook uh, Mark Jongenil natuurlijk. Had ik, had ik net ook in de uitzending. Nou ja, die is dan, uh, omdat hij dus even niet, uh, niet welgevallige dingen ook, uh, ook, op, ook twitterde. Is hij inderdaad, kwam oma Gent inderdaad uh, even, even langs. Maar dat ga je natuurlijk ook zien. Dat ontzettend veel mensen, die gaan natuurlijk ook geen platform meer krijgen. En daarvoor is natuurlijk de Nederlandse Leeuw denk ik ook... Uh, ja, ook een wel, ontzettend... wel, ik vind de Nederlandse Leeuw. het is een uniek uh, evenement. Hè. Mm -hmm. En uh, Rutger van den Noord heeft het ook gezegd ja. in, in een van zijn interviews... of in een aantal van de interviews. Hij brengt de mensen die ze elkaar vinden op social media... op Facebook en op Twitter met name... Mm -hmm. brengt hij met dit evenement... ...brengt hij terug naar buiten. Hè? Brengt hij terug samen. Hè? Wat vroeger natuurlijk veel vaker gebeurde... ...maar wat eigenlijk voor een deel toch is verdwenen... ...doordat iedereen achter zijn computer zit... ...dat probeert hij nu terug te brengen. En je ziet dat het werkt, want er zijn hier 2000 mensen... ...en nog altijd is persoonlijk contact... ...zoals wij hier nu ja, ook ja, samen ja. zitten... ...en elkaar in de ogen kunnen kijken... ...ja, is dat toch nog altijd veel uh, waardevoller... ...dan via social media en via internet. En meer zelfs, ik denk als het zo voortgaat... ...met het censureren van social media via het zogenaamde nepnieuws, het fake news, wat nu de EU, Frankrijk, Duitsland, Macron, Merkel, wat ze proberen te doen, wat ze gaan doen, dat mensen terug zullen moeten naar dit soort events om het elkaar recht in de ogen te zeggen zonder tussenkomst van digitale toestellen, computers. Dus het is een heel uh, rare evolutie, maar wel een goede evolutie tegelijkertijd. Ja, dat... Sowieso Sam, ik hoop ook dat je, dat, je, dat je snel ook weer en ook vaker ook weer ook bij ons ook in de, in de uitzending ook komt. Dan gaan we in ieder geval, jou ja, gaan we absoluut ook een platform namelijk ook bieden. Altijd heel graag, en dankjewel. Dan, dan gaan we er dan gaan we uiteraard er ook voor zorgen ook dat we ook in, dat we zelfs ook in België ook, dat we daar ook gewoon, de, zeker ook in Vlaanderen, dat we daar ook gewoon de strijd hebben. Jullie zijn altijd welkom. Ja, heel erg bedankt. Super. Graag gedaan, alsjeblieft. Okay. En we hebben inmiddels hebben we ook bij ons aangeschoven Willem Cornax. Willem, welkom. Dankjewel. Uh, de, me, de meeste mensen die kennen jullie die kennen jou, denk ik ook wel van onze vorige uitzending natuurlijk ook. Hè? Over, ongetwijfeld. Over, ongetwij, ongetwijfeld. <laughs> Absoluut ook, een, ook nog een aanrader ook om nog een keer ook terug, te, terug te luisteren. Willem, ontzettend leuk ook dat je, dat je hier ook bent. Um, en waar ik nou ontzettend benieuwd ook naar ben, Willem, is dat jij weet natuurlijk van alles ook over de, over de Oostenrijkse school natuurlijk ook. Ja, ik ben in twijfel wat, maar, maar ontzettend, ontzettend veel. En wat natuurlijk ontzettend, we, Nederlandse leeuw gaan natuurlijk ook ontzettend veel over, over migratie. En wat je natuurlijk mm -hmm. ook heel erg hebt, zeker in de libertarische wereld, is het, uh, het verschil tussen de open borders of de closed borders. Hè. Dat is altijd, mm -hmm. uh, en ook van, nou, tot hoever gaat ook het private, private eigendom ook, hè? En van, uh, en bijvoorbeeld ook van, nou, Hoe zit het bijvoorbeeld ook in de libertarische samenleving ook met oversteken? En dat leek me heel erg leuk ook om, uh, om daar ook jou, jouw visie ook op te horen. Want aan, aan welke kant van het debat sta je in die, die zin ook? Ben je veel meer van de, van de open grenzen of ben je veel meer gesloten grenzen? Uh, nou, ik, ik, ik vind dat de, het debat tussen, tussen, uh, tussen dit soort libertariërs... vind ik meer een soort in crowd gevecht. Ja? Uh, ik vind dat voor, voor de realiteit daarbuiten niet, niet zo belangrijk... omdat het voornamelijk een theoretische exercitie is... Terwijl juist in die realiteit waarin eh, we gewoon allemaal wonen en werken en allerlei verschillende ideeën hebben, uh, daar natuurlijk wel degelijk iets uh, over te zeggen is. Maar uh, uh, ik sta daar, daar zelf uh, eigenlijk vrij, uh, vrij neutraal in. Mm -hmm. uh, het, het maakt mij niet zoveel uit als er uh, heel veel immigratie is. Het maakt mij niet zo heel veel uit als er. Geen enkele immigratie is, uh, of emigratie overigens, wat daar eigenlijk uh, aan gekoppeld zou moeten worden. Uh, wat ik eigenlijk belangrijker vind, is om als vervolgens dat standpunt, uh, als daarin een standpunt wordt ingenomen, om dat dan ook goed uit te werken daar, uh, en daar ook een beetje mee te kunnen spelen. En vooral niet dat uh, in het politieke te gaan trekken, omdat het daarmee meteen langs allerlei partijlijnen gaat lopen, waardoor je. Uh, ...zoals vaak gebeurt bij, bij het voorbeeld dat je noemt... namelijk ...links-rechts-libertariërs... Mm -hmm, yeah. ...voor zwer links-rechts-libertariërs überhaupt kunnen bestaan... ...dan moet je meteen bepaalde schrijvers niet goed vinden... ...bepaalde schrijvers wel... ...bepaalde blogs niet, bepaalde blogs wel... Uh, ...daarmee sluit je zo'n schat aan informatie af... En, ...en dat doet denk ik af aan het, een hele genuanceerde blik... Die, ...die je daar prima in kunt, uh, uh, uh, kunt hebben... Vind je ook libertair en identitair wat dat betreft ook een tegenstelling? Ik vind het, uh, ik vind het vooral een tegenstelling dat, uh, uh, dat, dat, dat de, de, de identiteit die, die daaruit voortkomt, uit, uit, uit dat identitaire... Uh, ik, ik zie dat meer als een, als een reactionaire. Ik, het is wel een, een beweging waarvan ik me voor kan stellen dat... Dat als je in, in de huidige cultuur opgroeit en je wil enorm tegen draad zijn, dat je dan gebruik maakt van de middelen die er zijn qua denken. Maar als je dat vervolgens politiek links of politiek rechts gaat doen, of maatschappelijk links of rechts, kom je uiteindelijk in dezelfde ellende uit. Want wie bepaalt straks wat dan die identiteit is? Die moet dan afgedwongen worden. Als je die gaat afdwingen, betekent dat dat je dus met een dominante groep zit binnen, binnen zo'n identiteits- of binnen zo'n identitaire groep. Uh, daar komen dan weer dissidenten, die gaan weer een ander groepje maken. Dat is precies hetzelfde loszand als dat, je, uh, of als dat geobserveerd kan worden met identity politics. Um, op korte termijn, je, je zou kunnen zeggen, uh, clichématig dat uh, politiek rechts wat meer van orde houdt. Uh, en daarmee zou je dan kunnen zeggen, nou, dan kan, uh, kan zo'n identitaire politiek op, aan de rechterkant wat langer stand houden. Maar op langer termijn is dat hetzelfde loszand als, als dat het uh, ter linkerzijde van het politieke spectrum is. Nou, wat, je, wat je ziet, en, en dat, dat, uh, dat, dat merk ik op dit moment, is dat uh, als ik in ieder geval nu ook naar, naar cultuur kijk, en ik kijk ook naar de, uh, maar ook naar immigratie, etcetera, dat je wel ziet ook dat een heleboel, zeker ook de grote bedrijven, dat die wel heel erg vaak ook uh, zwichten wel voor thema's, wat wij heel erg gauw al het cultuurmarxisme zouden zouden noemen. Mm -hmm. En, het is natuurlijk, en dat, heb ik, dat is ook altijd wat moeilijk. Ja, daar heb ik ook altijd wat moeite mee, in die zin ook met uh, de wat meer libertaire, van hoe verenig je zeg maar. Je, ja, uh, dus in ieder geval je economisch uh, rechtse gedachtegoed, of ja, li libertaire gedachtegoed. Hoe verenig je dat dan met het feit dat je toch wel een trend ziet... dat uh, in ieder geval zeker grote bedrijven... dat die heel erg vaak wel weer voor de linkse kant kiezen? Um, nou, de, de, kijk, die, die, die keuze voor, voor uh, om, om in die dermen te blijven... Ja, uh, ja dat doet die, ook om het, om het wat... wat ja, die, die, die, die, die, die keuze voor zo'n linkse kant, en die, die is ook niet zo heel moeilijk te maken. Omdat daar... Daar ligt de stroming, daar zit het geld, daar, daar zit ook als bedrijf uh, zit ook de grootste klappen. Op het moment dat je als bedrijf gaat, uh, zou gaan zeggen, nou uh, wij weigeren categorisch uh, om, gescheiden, uh, of om ongescheiden toiletten in ons gebouw te hebben. Dus uh, dat je zegt, we hebben strikt alleen man- en vrouw toilet, we gaan daar geen genderneutrale toiletten doen. Uh, dat je categorisch zou weigeren als uh, Philips of Axo Nobel te zeggen, nee, wij weigeren halal eten in onze kantines. Uh, of dat je zou gaan zeggen, uh, wij gaan juist extra hard op Zwarte Piet en Sinterklaas inzetten binnen, binnen onze bedrijfsfeesten die we jaarlijks hebben. Waarom, waarom doen die bedrijven dat niet? Of ja, Los nog even van de vraag of dat het goed zou zijn of niet, dat ze dat zouden doen. Maar die bedrijven doen dat niet, heel simpel, omdat de stroming waarin het land zich bevindt en waarin de heersende dominante opinie zit, die, die zitten daar niet. Nou, wat wil je als bedrijf? Als een bedrijf wil je uh, je banden niet verliezen, je wil je klanten niet verliezen. En met banden bedoel ik met name politieke mm -hmm. uh, achter, en, en nog meer op de achtergrond lobbybanden. Dus je wil je banden niet verliezen, je wil je klanten niet verliezen. En je bent dus bezig daarmee met PR. Hetzelfde zou gebeuren op het moment dat er om wat voor reden dan ook een beweging de andere kant op zou komen. Met der tijd zullen die bedrijven precies dezelfde taal gaan uitslaan als van de heersende opinie op dat moment. Waarom? Bedrijven zijn niet geïnteresseerd in politiek. Bedrijven zijn geïnteresseerd in geld verdienen. En geld verdienen en de meeste subsidies zitten nu eenmaal... Uh, in, ...in die wereld, dus gaan bedrijven daar naartoe. Is... Aan de andere kant heb je wel weer een toename aan, van het aantal lobbyisten natuurlijk. En dat zie je dus ook weer ook bij de EU. En dat heeft natuurlijk ook weer betrekking ook op, op het migratievraagstuk... ...wat hier natuurlijk vandaag ook uh, grotendeels natuurlijk ook wordt, wordt besproken. En ook over identiteit natuurlijk. Dat je toch wel ziet dat het, uh, zeker ook de multinationals... ...die hebben natuurlijk ook uh, behoefte ook aan... Uh, ...aan goedkope arbeid. En wat ik in ieder geval net ook van Sam van Roy ook hoorde... ...is in ieder geval dat de situatie in België zo is... Dus ...dat een heleboel uh, mensen in Marokko... ...die laag opgeleid zijn... Uh, ...naar België gaan... ...en vervolgens ho hoog opgeleid weer terugkomen. Dus dat, je een soort van, uh, dus dat je daar wel een soort van... ...migratie ook in ziet. Ja, nou kijk... Daar, ...dat vind ik dus een prima ontwikkeling. <coughs> dat vind ik een... Uh, uh, ik ...zou misschien iets moeten kwalificeren... ...dat vind ik een prima ontwikkeling... Uh, omdat daarmee uiteindelijk uh, uh, in zekere zin Marokko zelf ook vooruit gaat uh, het wordt dan misschien uh, gevoelsmatig, uh, wat cru uh, om, om te bedenken dat vervolgens die, die Marokkanen dat doen op flauw gezegd de kosten van de Belgische belastingbetaler mm -hmm. en op het moment dat ze klaar zijn dan, uh, dan weer naar Marokko vertrekken. Uh, terwijl natuurlijk het idee van uh, en dan trek ik het even naar Nederland toe want ik weet niet hoe dat in België geregeld is maar het idee van de, de, de lage collegegelden die betaald worden door, door studenten in Nederland, is dat daarmee een investering in die mensen gedaan wordt. Die vervolgens, doordat zij gaan werken, doordat zij bedrijven starten, doordat zij dan daarmee kapitaal vergaren en uiteindelijk belastingen gaan betalen, dat zij die investering in hun, die door de maatschappij gedaan is, ook weer terugbetaald wordt. Uh, ja, daarvan zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, is, is dat handig? Uh, als dat natuurlijk op hele grote schaal plaatsvindt, dan natuurlijk uh, op een gegeven moment niet. Maar in principe dat mensen ergens naartoe gaan, omdat ze, daar een beter, omdat ze daar beter onderwijs krijgen. En dan vervolgens hoogopgeleid weer bijdragen aan hun eigen land. Dat is natuurlijk alleen maar een goede ontwikkeling. Ja, dat is uh, helemaal, uh, helemaal goed. Nou, uh, nou even, we nee, hebben we die hebben vandaag ontzettend veel sprekers. Waar kijk je nu het meest naar? Jordan Peterson ook? Of, uh, of, of heb je misschien een verrassender? Uh, want... Ik in ieder geval heel erg veel van mensen. Ja, en ja. speciaal voor Jordan Peterson. Ook voor de luisteraars ja, dat kun je het natuurlijk niet zien. Maar er stond echt net bij Tom Switch echt een hele grote stapel boeken met Jordan Peterson boeken. En ik zie dat het stevig, en uitverkocht is. Als ik zo een beetje achternaar naar me kijk. Ja, klopt. Uh, heb je nog andere, andere, andere sprekers misschien? Uh, nou, ik ben wel benieuwd naar uh, Jan van der Beek. Ja? Uh, ik heb hem uh, uh, eigenlijk pas sinds zijn controverse enige tijd terug, uh, is, is hij mij opgevallen. Uh, en ik, ben, ik heb hem nog nooit horen spreken. Dus ik ben, dus ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat is. Uh, en ja, ik moet eerlijk zeggen, dat was het uh, eigenlijk wel. Oké, okay, dat is natuurlijk eh, veel, te, veel te flauw. Um, maar nee, nee, het, kan, het kan gewoon dat je ook zegt: van ja, van nou. Dit... Nou, uh, de dat, dat je er wat sceptisch in staat, dat je gewoon zegt van nou, het niveau is hier niet al te hoog, maar Jan van der Beek vind ik, vind ik leuk. Nou nee, uh, dat, dat zou ik eerlijk gezegd niet eens weten. Uh, maar het, waar het eigenlijk vooral mee te maken heeft is dat uh, wij natuurlijk een beetje in dezelfde soort kringen ook af de grond rondlopen. Ja. En de meeste van de verhalen die ik hier van de, van de wat meer high profile speakers, sprekers zie, ja. uh, die, die ken ik al. Ik uh, wil niet zeggen dat ik, uh, dat ik dat allemaal goed vind of dat ik het ook echt allemaal al begrijp. Maar ik heb wel al een, een of meerdere keren horen spreken. Ik spreek ze af en toe zelf. Um, en ja, uh, jo uh, Jordan Petersen, het is, het is echt fenomenaal dat ze hem hier naartoe hebben kunnen halen. Uh, het is fenomenaal dat hij hier gaat spreken. Uh, dus, ja, daarvoor natuurlijk ook, maar gewoon voor mensen hier uit Nederland nou ja, Jan van der Beek, dat lijkt me gewoon echt interessant om te kijken hoe hij de realiteit van statistiek en, uh, en immigratie hier uh, beter verbinden. Dat uh, gaan, we, gaan we, volgens mij is Jordan Pieters in ieder geval achter ons voor voor geval mee, dus, uh, dus laten we daar vooral naar, naar luisteren. Schillem, ontzettend, ontzettend bedankt dat je wederom weer, uh, weer bij ons was. En ik zou vooral zeggen, kom, kom snel ook weer terug. Dat is uh, ontzettend leuk in ieder geval als je weer terugkomt. Helemaal super. Fijne avond. Ja. Nou, uh, we zitten hier nu met, uh, met Geert de Waring, de volgende, in, in een, in een ja, haast aan, eindeloze reeks van, uh, van gasten die we al uh, ofwel eerder ofwel in de nabije toekomst veel vaker uh, gaan zien, hebben gehad. Je zegt vier publiek ja. hier, hè? vier publiek, ja. inderdaad. Superleuk. Wat vind je van de sfeer? Het is uh, fantastisch. Het is heel goed georganiseerd volgens mij. Uh, ik mag zelf ook nog in het VIP-gedeelte rondlopen af en toe. Oh. Dus daar, dat is helemaal luxe. Maar um, uh, ook Jij gaat voor de, spreken. Ik ga straks uh, nog even spreken. Uh, iets over de democratie ga ik vertellen. Over ja. eigena het eigenaarschap van de democratie. Van wie is de democratie nou? Is dat van de burger? Uh, dat zou je hopen in een de democratie, maar uh, vaak is het in Nederland ook... Uh, ...de democratie is iets dat beschermd moet worden tegen de burger, dat denken de bestuurders althans. Dus daar ga ik een beetje over praten, over de, de, het bestuur voor de burger en het bestuur van de burger. En dat is een... ja, wij hebben jou natuurlijk uh, eerder gesproken over zetelroof, weet ik. Ja. Um, had ik goed begrepen dat je daar ook nog wat uit ging putten? Of had ik dat bij iets anders ja, gelezen? Ja, uh, okay. een beetje daaruit, maar ook uit een nieuw boek dat ik uh, heb gemaakt. En dat uh, uh, over een paar weken verschijnt, uh, half februari. En dat heet uh, Gemeente in de Genen. En dat gaat over oh, tradities ja, in de toekomst van de lokale democratie in Nederland. En dat schrijf ik, heb ik samen met Wim Voermans geschreven, hoogleraar in Leiden. En dat is een heel leuk boek wat ook hierover gaat. Over van wie is nou eigenlijk de democratie? En als je naar de democratie kijkt, moet je in Nederland... Um, in eerste instantie kijken naar lokale gemeenschappen, lokaal bestuur. Nederland heeft eigenlijk al sinds de middeleeuwen heel erg uh, egaal en redelijk open um, zelfbestuur door burgers, adel, uh, uh, rijke en arme burgers door elkaar. Omdat dat water natuurlijk moest worden tegengehouden, ja. er moesten dijken gebouwd worden, er moesten, er moesten grondstoffen gewonnen ja, worden. Dan, je, dan word je gedwongen tot organisatie. Ja, dus ver voordat Nederland een eenheidsstaat was met een centraal bestuur, dat is eigenlijk pas vanaf 1800 zo. Um, en heb je daarvoor nog even die republiek, dat is een soort federale eenheid. Maar eigenlijk al vanaf de middeleeuwen heb je al in Nederland lokale democratie. Uh, in meer of mindere mate democratisch, maar wel echt zelfbestuur. En dat is denk ik heel belangrijk om te begrijpen hoe nu in Nederland die twee dingen botsen. Namelijk, je hebt in de gemeente voor de burger, dat zijn zeg maar de de bestuurders die proberen om zo goed mogelijk uh, beleid te voeren. En je hebt de gemeente van de burger. En dat zijn de burgers zelf die in de gemeenteraden en met referenda en zo van zich laten horen. En in De, de tegens, tegenstelling aristocratie en democratie ja. uh, loopt dus, nog door Nederland. Ja, dus daar ga ik straks ook echt wel over praten uh, hier bij de Nederlandse Leeuw Omdat Leuk. dat een, een, een belangrijke uh, zit je ook bij is. Zit je bij zo'n onderwerp? Want ze gaan per onderwerp gaan ze hier dingen bespreken en dan een soort antwoord... Uh, yeah. Jij doet er ook aan één zo'n onderwerp mee of praat jij voor iedereen? Ja, nou, ik, ik, ik praat in één sessie. Dus in zo'n track okay. inderdaad, in zo'n deelsessie. En dat is uh, samen met Dirk en Epping. Uh, en oh, Rico, ja. ik ben even zijn achternaam kwijt, uh, uit Delft. Um, maar die, uh, en dat gaat eigenlijk over Nederland in een globaliserende wereld. Maar we hebben eigenlijk afgesproken dat we het veel meer gaan hebben over democratie. Dus Dirk Jan praat over hè, ons onvermogen om iets te doen aan internationale verdragen. Uh, dat is ook heel interessant. En um, die Rico praat over uh, de soevereiniteit, geloof ik. En ik heb het dus echt over dit, dit verhaal. Over uh, ja, uh, van wie is de democratie eigenlijk? Het eigenaarschap van bestuur. Interessant. Nou... Uh... Ja, wat, wat verwacht je verder van deze, van deze dag? Nou, ik denk dat het wel... Het is de eerste keer dat zoiets groot wordt georganiseerd. Door mensen die het ook niet eerder hebben gedaan. Dus ik, ik geef de organisatie ook een beetje credit. Dat als het niet helemaal vlot loopt, was het wat rommelig. Het kan heel rommelig worden, hè, zoiets. Het ja. lijkt een beetje op zo'n G1000-burgertop. Wat ook nee, wel eens geprobeerd ja. wordt. Um, en ze proberen ook nog echt uh, conclusies te trekken. Met de zaal verder te komen naar oplossingen. Voor problemen die er nu zijn in Nederland. Het gaat ook voor een deel over immigratie en integratie. Ja, dat hebben ze vaak bij, bij plekken als het pakhuis uh, de zwijger. Dat is dan... Uh... Ja, ietsje, ietsje links ja. zou je kunnen zeggen. Maar die gaan we wel gaan met z'n allen even rond de tafel zitten. En we gaan het even. Gaan even een paar oplossingen bedenken. Met soort changemakers noemen ze dat dan. Ja, ik vind maar, het ook wel leuk. Dat dat maar meer het alleen, groot. Alleen je moet ook. Uh, natuurlijk wel een beetje teleurstelling in calculeren. Dat het ja. ook heel moeilijk is om met 2000 mensen. Uh, in al die sessies. tot een soort zinnige. ...punten of oplossingen te komen. En het leuke van democratie is juist... ...dat zie je hier in de praktijk denk ik vanavond. Ik vind dat als democratie-watcher wel leuk. Dat je namelijk uh, ziet dat heel veel mensen verschillende ideeën hebben. Dat de een misschien ook uh, beter getraind is... ...om dat onder woorden te brengen dan de ander. Dus ik verwacht dat er ook nog wel... Uh, een paar boze burgers zullen zijn die misschien uh, niet zo heel erg uh, gesofisticeerd uh, ja, ja, ja, hun standpunt ja, ja. zullen verwoorden. Maar dat hoort er ook bij, dat is leuk. En er is in de media heel erg gepraat over dat het ik zo, een beetje temperament zo reactionair of rechts of uh, racistisch zou zijn. Ik geloof het helemaal niet. Ik zie allemaal hele uh, brave leuke mensen bij elkaar. Uh, ja. Goede burgers die geëngageerd zijn. Heel divers trouwens. Uh, dus ik heb alleen maar zin om, uh, om deze avond uh, mee te maken. En uh, ik zal mijn steentje bijdragen om het uh, zo zinnig mogelijk te laten zijn. Hoe gaat het met jou? Nou, je zit Goed, je nu bij, uh, ja nou ik ben, een uh, beetje. Ja, we hebben het even, even gehad over wat, wat hier en uh, van alles wat hier gebeurt, maar jij bent sinds kort natuurlijk bij uh, Kivis Mundi. Uh, ja, ik zit in de redactie de van Kivis Mundi inderdaad, uh, dat is ook een heel leuk tijdschrift, ik moet zeggen dat het kost niet zoveel tijd, want de oprichter en hoofdredacteur doet heel veel zelf, Wim, Wim uh, Koum. Koumberg. Die... Ja, we hebben hier een boek uh, staan waar zijn naam ook uh, oh, ja. tussen staat, geloof ik. Ja, ja en dat is echt een, uh, um, over... kalifaat light. Ja, daar staat, staat, staat, ja, ja, ja, staat hij bij. Dus die schrijft nog steeds heel veel, die is ver in de 90 geloof ik, maar die is still going strong. Maar wat ik wel leuk vind is om daarbij te zitten, omdat dat echt een open, een vrijdenkersclub is eigenlijk, zo'n redactie. En uh, um, dat geldt zelfs voor de Universiteit Leiden waar ik werk, dus daar mag ik toch ook wel heel veel uh, zelf de, nadenken. En, uh, en zelf, uh, ik mag ook alles schrijven, dat is ook heel leuk, ik schrijf voor Volkskrant en Elsevier schrijf ik columns. Um, het is ontzettend leuk om, uh, om op die manier met het publieke debat bezig te zijn. En juist ook. Ja, we zijn wel ijverig uh, wat dat ja. betreft. Nou, het is ook, ik schrijf redelijk makkelijk en ik vind het leuk om me ergens tegenaan te bemoeien. En ik probeer iets te doen wat, wat, wat andere mensen niet doen, namelijk zelf niet zoveel politieke stelling in te nemen... ...maar wel uh, te kijken naar hoe het spel gespeeld wordt. Dus hey, hoe, is het debat wel vrij genoeg? Uh, vrijheid van meningsuiting, wat houdt het eigenlijk in? Dat het een hele nepnieuws verhaal nu, daar hou ik me ja, ook mee bezig, van, ja, ja, ja. van de minister en uh, ook andere, uh, trouwens ook Macron en Ja, ik had dat gelezen, Merkel, dat stukje van je. Ja, die, die willen ook uh, dan uh, wetgeving tegen nepnieuws en zo. En ja, had je, je dat van Chris Alberts? Uh... Ja, die wordt gewoon eventjes aangemerkt op een van de europese sites als, uh, als nepnieuws, als disinformation. Ja. Het geldt voor geen stel met een artikel wat gewoon op feiten gebaseerd is. Kamervragen komen. er. had je er zal vast ergens al geen stel topics te vinden zijn dat nepnieuws is, maar uh, dat staat er niet uit. Maar juist dit dit stuk was gewoon prima onderbouwd stuk. Ja. Dus het is echt heel uh, beangstigend. Je moet dat soort dingen vooral niet aan de overheid overlaten of aan NGO's. Uh, ik zou ja. vooral zeggen, laat de journalisten lekker hun werk doen. En ook tegenwoordig, is het mooie van internet, de burgerjournalistiek. Uh, ik heb ook in dat stuk geschreven, als, je, als er ergens onzin wordt verkondigd... Is dan is dat binnen de kortste keer. wordt dat, bekend. Dat, Ja, jouw stukje. Ik vond het een heel goed stuk. En, en ook, je werkt ook dat mensen die het ja. dan twitteren, of dat nou mensen van FVD zijn, of, of, van, de, of van, de, van GroenLinks bij wijze van spreken, iemand die een nepnieuws twittert, die staat eigenlijk daarna gewoon voor paal. Ja. Uh, dat, dat is eigenlijk een beetje de code in, in het debat. Uh, als je onzin verkondigt, dan, dan, mag je, kijk, dan moet je natuurlijk wel weten wat de onzin is. Uh, maar dat, dat, over het algemeen komt dat wel uit. En verder is het gevaarlijke van nepnieuws dat heel veel mening of interpretaties van feiten... Uh, ...kunnen worden aangemerkt als nepnieuws. Mensen die het eens zijn met Leo Lucas, ...die zullen misschien zeggen dat zijn tegenstanders in het debat... Uh, ...nepnieuws verkondigen. Nee, dat is een debat over interpretatie van cijfers... ...over uh, heel ingewikkeld, uh, net zoals met het klimaat bijvoorbeeld... Daar ...kun je allemaal interpretaties van geven... ...en dan moet je in een vrij debat lekker laten gaan. Ja. Ik geloof heel zeker in dat de waarheid wel boven komt drijven. Dat is de kracht van democratie ook. Ja, dat er een soort gezamenlijke waarheid uh, komt... ...die dichtst bij de werkelijkheid ligt. Een heel gevaarlijke trend... Uh... Ja. En uh, er komt hier een waarheid boven. We nog even terug naar de ja. Nederlandse leeuw. Hè? Want er gaan er gaat wat antwoorden komen aan het eind van de dag. Je zei al, je moet, uh, je moet ze wat uh, room for error geven. Ja, zeker. Maar ze willen, ze willen dus met wat, wat antwoorden komen. Ze zijn heel ambitieus, ja. Heel ambitieus, maar... Gaat daar wat uitkomen volgens jou? Nou, dus er zullen wel of... een paar punten komen. Ik begreep dat uh, Rita Verdonk en Afshin Ellian uh, een soort standpunt gaan formuleren. Of een soort uh, samenvatting gaan formuleren van ja, de haalbaarheid. Van, van, van de haalbare oplossingen die zijn uh, bedacht deze avond. Het lijkt me heel erg leuk om dat te, om dat te horen. En uh, ik hoop ook later te lezen dat we dat ergens publiceren. En uh, het is maar meer reden. Ik denk dat er even open eindjes zullen zijn. Maar des te meer reden om het volgend jaar gewoon weer te organiseren. Ja. En uh, te laten zien aan mensen dat dit helemaal geen enge uh, rechtse club is. Maar gewoon een. Een club van geëngageerde bur burgers die met elkaar proberen om uh, uh, op vrijdagavond, mind you. Er zijn heel veel mensen die wat beters kunnen doen op vrijdagavond. Maar die komen hier, uh, betalen geld voor een kaartje. En, uh, ja, uh, en, en die geven enorm meer geld. Al. Ik heb begrepen van, van uh, de Blauwe Tijger, uh, alle boeken van Petersen. Hey, er komt uh, Batavier, uh, Paul komt langs. Hey, Paul, zeg even hoi. Hey Paul. Paal. Zeg even hoi. Dag, luisteraars. Hier, neem een patatje. Oh, er is ook patat. Nou, we, hey, vallen, we vallen met de neus nee, Niet de allemaal, hè? Niet we allemaal. Zitten we zitten midden in een uitzending. Zitten we zitten midden in een uitzending, maar dit hoort erbij. Ja, dat is de ja, het is een. Neem de... uh, Neem ook een patatje. Maar Pieter gaat wel zo spreken, dus ik wil wel even gaan luisteren ja. als je het niet erg vindt. We, we zetten de, de boel even op stil okay. dan en dan... Uh... Veel succes verder met, ja. met de uitzending. Leuk dat jullie hier ook zijn. Dank je wel. Nou, ik zit hier net met Wier Duk, die is ook aanwezig bij de Nederlandse Leeuw. Wiert, wat, wat vind je er tot nu toe van? Zit het nog in de beginfase een beetje? Maar, uh... Ja, dat ja, is moeilijk te zeggen, omdat alleen nog maar als je iets gesproken heeft. En, uh, maar goed, je kunt in ieder geval zeggen dat er met 2000 mensen op zo'n zo hoge opkomst, dat het uh, dat in, die, in die zin al een succes is. En nou, nu maar even afwachten hoe het verder loopt uh, van de, vanavond. Ja, wat voor een uh, verwachting heb je? Uh, mijn, nou, ik had helemaal geen, geen verwachtingen eigenlijk. Uh, wat ik beter kan zeggen is... Uh, toen Rutger van de Noord en Elisabeth Oignari dit uh, plan naar voren brachten... maanden geleden al, dat ik dacht van nou, dat wordt toch niks. Want zo ben ja? ik dan. De hoogste paar honderd man of zo, dat is het dan. En dat zij erin geslaagd zijn om hier 2000 mensen op de beid te krijgen... is dus ongelooflijk en erg knap. En ja. uh, dat duidde op dat ze en goed kunnen organiseren... en dat er kennelijk behoefte aan is bij mensen om... Uh, naar zo'n avond te komen en naar Jordan Peterson en anderen te luisteren en over dit soort thema's te praten. En Jordan Petersen is toch wel de grootste trackpleister, uh, kun je zeggen? Ja, ik geloof het wel. Petersen is de afgelopen maanden echt heel groot geworden, ook in Nederland. En uh, uh, die, ik heb ook de indruk hier dat mensen hem kennen en zo, als YouTube-optreders uh, kennen. En uh, hij werd echt onthaald als een soort rockster. Ja. Dus uh, dat is wel leuk om te zien, omdat buiten die bubbel, zeg maar... Een ben je conservatief, jong, rechts misschien. Uh, mensen hebben we eigenlijk helemaal niet kennen. Dus het is heel grappig om te zien dat hij dan zo'n status heeft in deze omgeving. En uh, op, uh, op links bijvoorbeeld er mensen zijn die eigenlijk nog nooit van hem gehoord hebben. Nog, ja. he, nog nooit een filmpje of, of een boek van hem gelezen hebben. Dus uh, daarin zie je dus ook hoe er uh, parallelle universa zijn uh, ontwikkeld de afgelopen jaren. Waarin... Um, ja mensen toch wel heel andere percepties hebben van uh, wat er gaande is... ...en van, uh, van de werkelijkheid uh, as such, geloof ik. Ja, en dat vind ik wel even een mooi onderwerp. Ja, even overschakelen van de Nederlandse neeuw uh, naar uh, wat er binnenkort gaat komen. Mm -hmm. uh, we hebben binnenkort een debat met Rutger Groot-Wassink... Ja. Over, ...ook over parallele werelden ja. eigenlijk. Uh, stad en platteland, dat zijn uh, twee andere werelden, schrijf jij... Ja, dat is, dat is ook zo. Hoewel wat je hier ziet bijvoorbeeld, is dat ook iemand als Jenny is, hè die vrizin. Ja. Die zeg maar die blokkeerde bij de A7, inspireerde meer. Die is hier ook. En ik had um, begrepen van haar dat ook zij, al, al voordat dat allemaal speelt met de intocht van Sinterklaas. Dat ze bijvoorbeeld die Pietersen kent en die filmpjes kijkt en zo. Dus ook op het platteland. Um, wat zij komt van het platteland, ja. uh, is daar dus gewoon een. Uh, Beweging gaande. Um, en die heeft ook overlap in, in de stad. Dus in die zin is, is daar geen kloof. Maar um, als je, als je zeg maar, de progressief-liberale de, progressief de sociaal-liberale groegemeente, als je die toeschrijft aan de stad, ja, dan is er wel echt wel sprake van een kloof. Omdat. Um, ja. Dat zie je ook aan dit evenement bijvoorbeeld. Um, Mensen uit die kringen die zijn gevraagd om hier te komen om te spreken of aan deel te nemen, die hebben eigenlijk massaal geweigerd omdat ze vonden dat dit een extreem bijeenkomst van ja, ja, ja. extreem ja. rechts is. Omdat Joost Niemelä er is, dan uh, komt Leo er niet. Ja. Erg vreemd. Ja, kijk, eh, omdat Joost Niemand er dan is, hè, die men dan racist vindt en extreem rechts en zo. Komen dus mensen op links niet. Terwijl je zou denken als je dus een beetje geïnteresseerd bent in het debat, dan ga je hier met Niemel in gesprek. En dan, en dan fileeer, laat je hem al verleer ja. je hem gewoon. Heel simpel. En dan laat je zien dat je betere ideeën hebt. Maar het gaat hen dus helemaal niet. Maar, en dat is wel heel erg verontrustend. Het gaat hen dus helemaal niet om de betere ideeën. Het gaat om hen erom wie het meeste deugt. Dat kun je laten zien door te zeggen dat je niet met meer in debat wil. Of met Sam van Rooij of die's vader, Wim van Rooij. Terwijl die Wim van Rooij toch een heel interessant boek heeft geschreven. Wat hier volgens mij bij Tom ligt. Ja, hier achter mij ligt dat. En daar valt van alles op af te dingen. Bijvoorbeeld dat hij zich telkens herhaalt. Maar ik raad mensen wel aan om dat boek te lezen, weet je wel. Ik raad mensen eigenlijk ook aan de boeken van Niemerwurt te lezen. Omdat je moet wel weten waar tegen je wilt verzetten als je wilt verzetten en ja. dat vind ik wel heel teleurstellend. en dat dat vind ik wel dat heeft deze avond al vast duidelijk gemaakt dat er dus op links heel weinig uh, wil bestaat om echt te debatteren maar er is wel een uh, er zijn er wel een paar ja dat en is een, dan uh, een Nemesis van jou zou kunnen zeggen die uh, ik heb begrepen die heb je vaker in debat Jilmas Jilmas Jimmy ja ja, die durft, moet je hem nageven, die, uh, dat is, hij heeft wel mijn persoonlijke troll zo ongeveer. Dus hij zit altijd, wat, als ik iets zeg, dan, dan beweert hij het tegendeel. Maar hij is niet bang en hij heeft zichzelf ook min of meer hier neergezet om te zeggen van ja, als niemand komt, dan kom ik wel. Dus uh, dat is prima. Stoer, uh, ja, ik, vind ik vind het... Stoer, uh, ja. Nee, precies, het is... Uh, ze, ze zijn er wel. Het zijn ja, alleen maar bar. weinig. Ja, er zijn er heel weinig en het was natuurlijk mooier geweest, als je hier ook kijkt, Thierry Baudet is hier geloof ik. Is hij er? Uh, nou ja, die zou komen in elk geval. Hij zou komen, maar ik nou. heb hem Maar nou, dan moet hij nog komen zien uh, Nou in ieder geval, uh, de eerste fase is denk ik afgelopen. Heel veel ja, mensen die komen nu naar buiten rollen langzaam. Die gaan, ja, gaan wat weer... bier halen natuurlijk. Ja. Hey, Wiert, jij gaat ja. lekker wat bier halen, dankjewel. Ja, ik, ja. ik geef even dus, naar het boeken ik... kijken hier. Ja, we spreken jou uh, ja, binnenkort uh, ja. met Rutger. Jullie blijven hier toch podcasten of niet? Wij blijven hier nog even zitten, ja. Okay. Nou, we hadden net uh, Wierdukken, maar we hadden het er al heel even over dat er, een, uh, dat er wel een aantal mensen van, uh, nou je zou kunnen zeggen, links zijn gekomen. En ik heb begrepen dat u daar uh, ja, wel onder uh, genoemd kan worden hier. Wat is, uh, wat is uw naam? Introduceer uh, uzelf eens. Uh, mijn naam is Jalal Altuntas. En wat doet u? Wat, uh, wat beweegt u in het leven? Wat beweegt me uh, in het leven dat nou, ik schrijf. Dat beweegt veel. Uh, ik ja. schrijf uh, boeken. Uh, ik ben opiniemaker, uh, opinieschrijver, columnist. Uh, voor uh, diverse bladen, landelijke bladen. Welke en, bladen? Uh, uh, nou, onder andere Volkskrant, uh, Trouw. Uh, ik schrijf ook regelmatig voor joop.nl. Heel breed. Uh, heel breed inderdaad. En, uh, ja, ik ben boeken Het is je zusje en Regen zonder modder. Die zijn ook te krijgen vandaag hier. Hier bij, uh, bij Tom Switzer van uh, De Blauwe ja. Tijger. Ja. En uh, ja, wat, is, wat is uw indruk hier? Nou ja, de respect voor zo'n organisatie. Hè, voor zo'n kortste tijd om zoiets te organiseren. Ja. Uh, los van inhoud, los van de, de opkomst. Uh, het is goed dat zoiets georganiseerd wordt. Ik mis wel... Um, het is een beetje te veel vertegenwoordigd door, door, door rechts de rechtse hoek. Dus wat mij betreft had niks uh, En... Uh, ik heb eerlijk gezegd nog niet zoveel zo met links- en verhaal Ik ben neutraal. Uh, daar kies ik ook bewust voor. Maar wat mij betreft had het wel wat wel rijker geweest, mooier geweest. Had wat, ook van andere geluid wat uh, ja. had vertegenwoordigd. Dus nou, dat mis ik wel. We hadden het er net over. Er zijn er wel een heleboel gevraagd schijnbaar. Uh, waaronder bijvoorbeeld Leo Lucas. Die hebben wij ook wel eens uh, te gast gehad. Een, uh, uh, ja, wel een hele linkse uh, migratie-expert. Maar hij denkt er goed over na. Slimme man. Maar hij heeft, uh, hij heeft afgewezen om te komen. Hij heeft bedankt omdat Joost Niemuller kwam. Nou ja, dat is, um, ik vind, dat is wat, wat, wat het verschil maakt tussen mij en de rest. Ik ga uw verhaal aan. Ik, ik ga die discussie aan. Ik loop ja. niet weg. Um, dat is juist ook mooi om ook mensen die, die, die rechts werken. Die, die, die, die precies tegenovergestelde de meningen hebben... Ook met die mensen moet je in gesprek gaan. Ja. Uh, het gaat, uh, uiteindelijk moeten we samen doen in, in dit prachtig land. Uiteindelijk moeten we samenleven. Met van, van rechts tot links tot neutraal. Uh, gelovig en ongelovig. Um, maar het is, het is wel een, een, een feit op dit moment. Uh, van dat, ja, dan ook rechts die is veel meer aanweziger dan, dan ja. links. Uh, maar we moeten niet vooral blijven hangen in de strijd van rechts en links. We moeten... Nee, precies. Het is ook, er zit ook meer, dat merk je hier ook. Uh, binnen rechts, als je dat zo tussen aanheidsteken zou kunnen noemen, er zitten ook heel veel, heel veel scheidslijnen. Meer, de meer conservatievere, de meer liberalen. En er zit ook wel. Uh, ja, die nuances die, die nuance zijn ook heel, uh, heel belangrijk, denk ik. Kijk, het is... en dat wordt vaak vergeten. En, en, en, het is geen, en, geen, en... Geen, geen, geen één lijn waar je op zit te denken. Ik... ik... Ik ben overtuigd van uh, gezonde verzoening begint keiharde confrontatie. Ja, en ja. Uh, die verschillen die moeten we niet als een bedreiging zien. Nee. Die verschillen moeten we juist als een verrijking zien. Ja, het maakt ongeacht afkomst, religie, cultuur. Um, dus waar het om gaat, van, we moeten met elkaar in gesprek gaan. We moeten duidelijk zijn naar elkaar toe. We moeten grenzen aangeven. En we moeten het stoppen met dat knuffelcultuur en dat slachtoffercultuur. We moeten het voorkomen dat mensen afgewezen worden vanwege hun naam of kleur. in Nederland, ja. Nederlandse identiteit is een rijke identiteit. Nederlandse identiteit bestaat niet alleen maar uit één kleur. Het bestaat uit diverse kleuren. En het is aan ons allemaal om die identiteit te verrijken. En niet te bedreigen, maar te verrijken door met je kunst, met je talent... Uh, met je interesse, met je verbondheid met, met Nederland en met de identiteit. En dat is iets, Nederland identiteit is eigenlijk een beetje gekaapt door rechts en links verhaal. He, rechts, wij zijn echt, echt, echt een Nederlander, het, is, het hoort bij ons, links, het is ja, andersom. Ja, ja. En uh, dat, dat moeten we moet, dat dat links werkt niet. Het, Links redeneert het kapot alsof het helemaal niet bestaat. En, en rechts die doet alsof het uh, alles is waar je alles op kan baseren. Ja, maar het dus kijk, de links, het is helaas rechts wat het politieke klimaat betreft. Arena, die is op dit moment politieke arena die is in de handen van de rechts. Ja, het is gekapt door de rechtshoek. Hoppen. Als je kijkt van, um, ik mis vanuit uh, links, um, sowieso alternatief. Kijk, ik krijg een biertje van een vriend. Um, ik mis sowieso het alternatief. Van, uh, en links heeft heel lang meegedaan met dat knuffelcultuur. Links heeft heel lang het kop in de zand gestoken en steeds dat gedrag te belonen en, en iedereen als slachtoffer te zien. Ja. Uh, links moet um, de, de initiatief nemen en uh, durven problemen te benoemen. En dan valt er nou, nog een wereld te winnen. Absoluut. Ja. Absoluut. Is, Nederland is in, in beweging. We veranderen constant. Wat vindt u van de stap van, uh, uh, S, van de SP? Dat ze toch wel langzaam richting uh, weer hun oudere ideeën bewegen. Van, uh, nou, weet je, grenzen die zijn toch ook wel uh, van belang. Ook als je een verzorgingsstaat wil, uh, een strenge verzorgingsstaat wil uh, handhaven. Nou, in feite, de SP um, is nooit veranderd. De, de, de visie van de SP is altijd hetzelfde geweest. Nou, um, onder, onder, onder roemer was er, toch wel, uh, was er toch wel wat meer een beweging naar uh, GroenLinks wat betreft de standpunt op vluchtelingen. Ja, dergelijke. maar dat had niet te maken met het, uh, de visie van, uh, van de SP. Het had te maken met de leiderschap van de SP. Ja, okay, twijf... dat is zo. Ja, dus ja. De identiteit van de SP is altijd hetzelfde geweest. En ik vind het ook. Ik vind het ook dat is geen, geen, geen uh, slechte zaak om, om erover te hebben. De, de, inclusief de grenzen. In gesprek gaan met elkaar. Dat moet kunnen. Maar waar het om gaat van Nederland, 17 miljoen mensen. He, er zijn van 2, 3 miljoen mensen van andere kleur. Uh, migratieachtergrond. En als je nog verder gaat, zelfs Koninklijke Huis. He, er zit een Argentijnse bloed, Spaanse bloed, Duitse bloed. Ja. En waar het om gaat van... De verschillen, die moeten we niet, niet als bedreiging zien. Kijk, mijn, mijn uh, Nederland, wat ik vond, um, um, het zou, ik denk dat ook te realiseren is van, nou, niet een migrant, een blonde Nederlander of Ahmed Kees, het interesseert mij niet. We kunnen samen leven. Ja. We moeten ook samen leven. Maar we moeten ook samen het bepaalde grenzen bewaken. We moeten ook samen aangeven van, nou, wat voor een Nederland willen we hebben? Ik ga ervoor een Nederland voor een dem sociaal democratie. Een Nederland waar vrijheid centraal staat. Een Nederland een veilige haven waar veilig is. Waar iedereen zich veilig voelt. Een Nederland waar journalisten niet bedreigd worden vanwege hun vrijheid van meningsuiting. Een Nederland waar schrijvers kunnen schrijven zonder bang te zijn. Een Nederland waar mensen vanwege hun ras, identiteit afgewezen worden op de arbeidsmarkt of op scholen. Dat is in Nederland en dat is wel te realiseren. En een eenkleurige Nederland dat is niet te realiseren. Nee. Mensen, jongens die hier geboren getogen zijn, dat zijn de Nederlandse kinderen. En we hebben op dit moment te maken met een, een, een crisismoment. Ja, ik vind, je moet opkomst van Denk, van Nida, die moet je niet onderschatten. Dat vindt u een uh, gevaarlijke ontwikkeling? Het is een gevaarlijk en het is een signaal om wel serieus te nemen. Dat is een groep die eigenlijk zich heeft gedistancieerd van, van de Nederlandse identiteit. Dat is een groep in feite die uh, uh, weigert zich te soort, Je zou kunnen zeggen hetzelfde soort cynisme als je bij een Forum voor Democratie uh, ziet. Maar dan uh, ja, gericht Kijk, maar op een het andere is, op, het, je moet het Alle signalen die op dit moment zijn in Nederland van Forum tot PVV... Dat maakt niet alle politieke partijen moeten het serieus nemen. Maar in dit geval, we hebben vandaag over migratie, of bi, mensen met een migratieachtergrond. Dus dat is wel een, een grote groep die je wel serieus moet nemen. He, we hebben te maken met, ja, er wordt gezegd dat een kleine groep. Nee, het is toch 300.000, 400.000 man. Dat is best veel. Dus ja. Um, dus dat is iets wat, wat we wel uh, moeten doen. En we moeten, we, moeten, we moeten durven problemen te benoemen. We, we moeten durven um, uh, problemen die er zijn op dit moment wel te benoemen. Zodat we samen kunnen aankaarten en oplossen. En aanpakken dan. Ja. Dat kan alleen met uh, goede discussie. En nog even terug naar waar we vandaag zijn. Dit is, dit is ja, zo'n harde confrontatie. U durft het dus aan. Wie vindt u de interessantste spreker uh, hier die u, waar, waar u naar uitkijkt of die misschien al is geweest nou ja, er is. Uh, ik, ik heb maar nog een, een, een, een, een uh, spreker gehad. En een uh, deel vond ik interessant, deel vond, een deel van het gesprek vond ik niet interessant. Want ik vond het toch wel bepaalde, toch een beetje racistische uh, uitingen wat hij deed. Wie was dat? Dat was uh... even de, Staanse, uh, de uh, Suriname. namen. Ja, de... ja. Ik vond van uh, bepaalde vond opmerkingen uitspreken. van uh, je moet kinderen maken, je moet er niet wachten op migranten, maar. En de, ik, ik vind dat je moet hij, moet... hij mag het zeggen, wat mij betreft. Hè? Ja, ja, hij mag het zeggen. Het over, dat is ja. zijn, zijn uh, uh, visie en zijn, zijn mening. Ik vind hem absoluut niet in zijn standpunt. Sommige dingen vond ik best interessant. Uh, maar dan dat nog, dat, mag voor mij, dat is voor mij geen reden om niet te komen. Nee. Dat is voor mij geen reden om, om, niet, om geen gesprek aan te gaan. Dus dat moet kunnen. Ja. En uh, sprekers, ja, ik, ik, ik, uh, ik moet nog zien... Maar ik vind het interessant, al die 2000 man die hier zitten, vind ik interessant. Het feit dat ze moeite hebben genomen om hier te komen. Ja. Het feit, dat is een teken dat zij zich zorgen maken over de toekomst van Nederland. En die, je moet ze niet als een bedreiging zien, je moet ze serieus nemen en luisteren naar die 2000 man. Welk gesprek gaat u zo aan deelnemen? Want er gaan meerdere gesprekken gevoerd worden over bepaalde deelonderwerpen, zou je ja. kunnen zeggen. Welk is van u? Mijn gesprek gaat over integratie en uh, eerwraak. en eercultuur. Oké. Okay. Eens kijken. Ja. ja, ik zie het hier. Ja. En welk verhaal, komt u, uh, met welk verhaal komt u aan? Ja, ik zou zeggen, lees mijn boeken. Mm -hmm. Dat is natuurlijk sowieso belangrijk. Ja. Uh, ik heb uh, in mijn laatste boek, Regen zonder ja. moeder, mijn integratieproces uh, bewerkt... Uh, ik, ga het, ik ga het hebben over eer, cultuur um, uh, en, en integratie, mijn integratieproces. Ja, ook onder uh, van het huidige klimaat in Nederland en bedreigingen. Ik bedoel, ik heb recent weer uh, mijn vijfde aangifte gedaan, wat ik uh, absurd vind. Maar ik word wel bedreigd uh, vanwege mijn vrijheid, van meningsuiting en, en bevindingen over bepaalde onderwerpen. En dat vind ik zeer kwalijk en zorgelijk. Uh, en ik zal hebben het vooral hebben over de cultuur en de uh, rol van de, de, de integratie en, en, uh, ja, en hoe je het, mijn inzicht het uh, best kunt uh, integreren. Nou, ontzettend interessant. Uh, is er nog iets wat u wilt meegeven aan onze luisteraars? Ik zou zeggen luisteren. Dit... Ja, een hele verhaal. En in feite uh, wat ik mee wil geven van probeer, uh, dat, wil ik, dat geef ik aan iedereen mee, uh, laat je niet gijzelen door haat. Ja, eh, dat dus denk, uh, Gezond denken, laat je niet geizelen door haat. Want haat is een gift en dat maakt jou kapot. Dankjewel. Alsjeblieft. Kijk, dus inmiddels is het alweer aardig druk ook aan het worden. En bij ons hebben we inmiddels ook Lonneke van der Weijer. Lonneke, welkom. Dankjewel. Uh, ontzettend leuk ook dat jij hier ook bent. Ook ontzettend druk. Jij was ook net ook bij de sessie van Jordan Peterson. En ja. we hadden, we hadden, van tevoren hadden we ook al mensen als Willem Kornak, Sam van Roy. Die ook al, ook al aangaven ook dat ze ook erg ook naar de sessie uit. Uh, uit hebben gekeken. Jij ja, was er ook daadwerkelijk. voor je een goede, goede spreekbeurt wat dat betreft in die zin? Uh, ja, ja, zeker. Het is een hele inspirerende man. Mm -hmm. Hij heeft een, een goed verhaal opgehangen. Um, maar ook, ja, gewoon wat hij zegt, de manier waarop hij alles zegt, is, is vrij indrukwekkend. Het is ook... Um, Non-verbaal is hij ook sterk. Maar verbaal natuurlijk ook super erg. En hij heeft, hij heeft ook een, een goede boodschap gewonnen. Uh... Um, <laughs> hoe zou je dat ook willen, willen verhouden? Van Als je naar Piedersen kijkt. Hoe, vind je de boodschap echt heel veel beter ook dan wat een heleboel Nederlandse sprekers ook laten zien? Of vind je dat, dat, uh, vind je dat toch wel... Zou uh, dat, dat ook gewoon de Nederlandse sprekers het ook behoorlijk ook laten afweten? Als je naar dit internationale geweld ook kijkt? Of... Um... Nou ja, ik denk niet dat er heel veel vergelijkbaar is, is in Nederland met uh, Jordan Peterson, eerlijk gezegd. Kijk, je, uh, ik vind Douglas Murray vind ik wel vergelijkbaar met Jordan Peterson, maar ja, dat is een Brit, dat is geen Nederlander. En ik, ja, ik denk dat er toch op Nederlandse uh, bodem ontbreekt het gewoon aan echt goede, inspirerende, intellectuele mensen... die zich echt goed hebben ingelezen in zaken, die echt een, een visie hebben... Um, nou, nu vind ik, Thierry Baudet vind ik, uh, vind ik wel een visie hebben, die, die dan merk je wel dat hij goed ingelezen is. Maar toch, de manier waarop Jordan Peterson en, en Douglas Murray en zo en dat soort mensen hun boodschap brengen, is toch net wat anders. En, en ja, dat spreekt mij wel heel erg aan. En, en daar ontbreekt het in Nederland aan, denk ik. Ja, dus het ontbreekt inderdaad heel erg aan. Uh, Anina, toch ook wel de inspirerende spreek, maar je zei net ook al wat over. Uh, dat is ook altijd weer een beetje, weet je, echt weer zo'n zo links ding, maar echt de toon. <laughs> uh, <laughs> nou, maar, maar, maar de toon is bij Jordan Peterson, vind jij dus wel absoluut ook goed? Uh, ja, zeker. Het is uh, alles wat, wat hij zegt, dat, uh, dat zegt hij op een bepaalde rustige manier, waarop je ook niet het idee hebt dat hij zijn mening wil opdringen aan iemand. Um, <laughs> Het is echt, hij, je merkt aan, aan alles aan hem dat hij weet waar hij het over heeft. En hij wil mensen informeren. Dat is zijn doel. Niet per se mensen overhalen of aanzetten tot iets. Hij wil mensen informeren. Hij wil mensen uh, zijn, zijn visie in laten zien. Uh, en, um, en dat vind ik een hele inspirerende manier van, van spreken, eerlijk gezegd. Ja, maar is dat... Uh, aan de andere kant wordt het dan ook wel weer niet heel erg veel activisme. Of vind jij, vind jij hem toch niet, nog niet heel erg activistisch? Want ik, ik, uiteindelijk, zijn colleges zijn natuurlijk inderdaad niet heel erg activistisch. en heel erg inhoudelijk moet ik heel eerlijk bekennen. Maar het is natuurlijk, en dat, dat zal zeker bijvoorbeeld, is dat een vraagtijd van links. Ja, is hij is ook niet een beetje activistisch in die zin? Van, ah, hij heeft natuurlijk een hele grote uh, online fanbase inmiddels ook al op YouTube. Uh, weet je, op een gegeven moment denkt hij natuurlijk daar ook aan. Nou ja, bij activisme uh, wil je toch mensen aanzetten tot uh, iets te doen. Dus uh, bijvoorbeeld met die linkse activisten van, van bijvoorbeeld Greenpeace of zo. Of, uh, of iets van, de, van, die, van die klimaatdingen. Dan wil je toch mensen aanzetten tot hè, demonstreren van bepaalde zaken. Dat, dat is toch meer activisme. En dit is meer mm. gewoon mensen inspireren en mensen aanzetten tot nadenken... Um, over de toekomst, de gehele toekomst. Niet alleen maar de vier jaar waar de politiek altijd alleen maar over nadenkt, maar echt de verre toekomst voor je kinderen en voor je kleinkinderen ook. Dat, uh, ah, dat, maar ik denk dat dat, dat inderdaad... Uh, ja, het is natuurlijk ook altijd... En dat, dat, daarom vind ik het ook altijd ook weer leuk om van jou te horen. Omdat het is altijd zo'n zo hele smalle, smalle draad natuurlijk ook waar je over gaat. Hè? En, het is, wel, het is wel leuk dan ook om te kijken van nou in hoeverre wordt dit inderdaad niet. Uh, uh, het is natuurlijk toch wel uh, van nou weet je ook tegen de, tegen de marxisten. En de marxisten die, die moeten eruit. En ik ben het daarmee eens overigens hoor. Dus, dus, dus laat, het ook wel, laat het ook wel zijn. Maar ik vind het wel leuk ook om even te kijken. dan ook even te, ook van andere mensen te horen. Van ja, denken jullie nou ook dat, uh, is het nou ook zo dat ook echt inderdaad... Uh, uh, dat het ook echt al ja, zo dus daar nog ook al groot ook is geworden van wanneer, want bijvoorbeeld Thierry, merk je die staat af en toe nog wel eens over in de zin dus van dat hij uh, ja, weet je wel, dat hij, hij moet natuurlijk een hele hij moet ontzettend veel mensen aanspreken en daardoor wordt dus zijn verhaal doordat hij er dus ook zoveel mensen ook moet aanspreken ook al gauw eenvoudiger gemaakt maar... ja ja dat, dat merk je heel erg aan Thierry. dat um, uh, wat hij allemaal zegt ook in de tweede kamer dat is niet per se aan de Tweede Kamer gericht, maar meer aan zijn video's voor de social media. Daar doet hij het eigenlijk voor, waarmee hij het volk kan aanspreken. Dus dat is een wat simpelere taal. En, um, ja, er, er zit wel echt een verschil tussen. En dit is van Jordan Peterson was het meer gewoon een college op, op hoog niveau. Um, en niet per se gewoon de, de simpele taal en, het, uh, en, en de... Weet ik veel, alle emoties die erbij kwamen kijken. Nee, het was gewoon echt, echt puur inhoudelijk. Uh... Ja. ja dat... uh, toch wel. Uh... Oké, okay, helemaal, uh, helemaal, goed. Nou, Lonneke, laten we vooral inderdaad uh, ook even, even verder kijken. We zien, ja. we, we zien, hier ook achter mij of ook Joost Eerdman zien we hier ook ja. al staan. Dus, uh, dus laten we inderdaad gelijk soepel, soepel ook overgaan. Oké. Okay. <laughs> dus, uh, dus Lonneke, heel erg bedankt. Sowieso. Ja, graag gedaan. En uh, we gaan hopelijk ook veel ook weer, uh, veel ook in de podcast ook weer terugzien en terug horen. Ja. Oké. Okay. Gaat hier. ie? We gaan eens opgestaan. Moet die vierkast in? Ja. Oh, je zit hier. Oh, je zit hier. Dan houden We houden er dan even in voor het gemaakt. Maar zo. Uh, so. Hi. Hey. Nou, het geluid draait uh, gewoon nog. Hij draait gewoon, maar dat is helemaal prima. Nou, we zitten hier uh, nou, nog steeds bij de Nederlandse Leeuw. Uh, en ik zit hier nu met uh, Joost Eerdmans van uh, Leefbaar Rotterdam. Ja, wat, ja. Vindt u, uh, wat vindt u ervan? Ik vind het overweldigend. Ik, uh, kijk, ik, zeg, ik kom wel op, vaker op grote bijeenkomsten, maar dan vind ik toch altijd uh, het idee dat, dat 70%, 70 mij een beetje een, een engerd vindt, uh, hé, om waarvoor je staat. En hier voel je eigenlijk in een warm bad van, uh, ja, het gevoel is iedereen heeft dezelfde uh, ja, opbouw in zijn gedachten en zijn, zijn eigen ja, verhaal, maar dat past heel erg goed bij elkaar. Dus ik voel me hier heel prettig. Nou, leuk om te horen. Nou is, uh, ja kunnen zeggen, jouw jongen uh, Lennart van Mil, die is nu uh, zijn verhaal aan het houden. Ja. Heb je een beetje geluisterd? Ja, ik ken het verhaal van Lennart, dat kennen we heel goed. Hè. Hij is van onze voorzitter van de jong leefbaar en ook nog aan, aanvecht, aanvoerder van de, van de gay servatives. Ja. En hij uh, laat veel van zich horen. Ja, dus, dat, dus, uh, dat plan van de, de roze is overal. Dat, uh, ja, dat is van hem. En dat plan heb ik overgenomen. Ja. want Ik heb laatst ook een pleidooi gehouden voor meer schaamtecultuur bij onze uh, straffen. Uh, en daar kwam de roze overal weer, uh, weer bovendrijven. Ja, want waarom niet? Waarom zou je homobelagers inderdaad niet voor gek zetten? Uh, door ze inderdaad een, uh, een rol overal aan te trekken. En dat kun je nog uitbreiden door, dat heeft hij zelf ook gezegd, rode overal bij vrouwenbelaging uh, of. Uh, ja, gelen overal ja. Voor, voor inbraken. Een soort die... signalen, en symbolen. Nou ja, kijk, het punt bij straffen is, maar nou dwalen we misschien een beetje af. Maar straffen nee, zijn niet afschrikwekkend. En straffen, hè, mensen, ze gaan de gevangenis in en ze gaan, komen er lachend weer uit. Dus we doen iets fout. En ik denk dat je met die, ja, vooral bij die taakstraffen, kan je bij de werkstraffen heel goed iets doen met, ja, met schaamte. Dat mensen denken, oh jee, maar dat wil ik echt niet. Hè, dat, dat, schoffelen vinden ze helemaal niet zo erg. Ja. Maar in een in roze overal schoffelen is wel vervelend. Ik sprak net hier Selel uh, Altutas. Dat is een van de, ja, je zou kunnen zeggen, dat het jongens die het wel aandurft om te komen. Ja. Die heeft een heel boek over eerwraak geschreven ook. Die zegt dat, zou je denken dat dat ook uh, efficiënter is uh, met betrekking tot, ja, uh, misschien heel generaliserend, maar jongens van uh, Marokkaanse komaf die, uh, die in de steden veel wonen en in de, steden, de vrije steden. Homoseksuele jongens vaak belagen. En je bedoelt dat het dan van de linkerkant wordt belicht? Of bedoel je het thema eerwraak? Nou, hij, hij benadrukt dat, dat eer en dergelijke gevoelens. die zijn uh, veel meer waard. Voor ja, zulke dat mensen. zou een, een, ook een aspect kunnen zijn. Je wilt eer toevoegen aan uh, het aantasten van eer eigenlijk. Is het is alleen... meer waard dan de straf zelf. Ja, ja, ja. Nee, maar dan kunnen ze dus ook omdraaien. Dat is zeggen, je zou die eer moeten aantasten. Uh, bij het straffen. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde idee als die schaamtecultuur. Ja. Dus het is niet zo gek. Hey, dat zijn, denk ik, nieuwe gedachten die je moet, met elkaar moet bedenken. Even iets anders. Hoe gaat het er nu uh, voor met de campagne? Want ik, uh, ik, ben, ik ben in Amsterdam, uh, Amsterdams gericht. Dus ik heb eigenlijk zelf geen idee. Maar... Geef ons uh, luisteraars wat mee van hoe, hoe gaat het nu in leef, met leefbare nou, mensen staan? Er, wij, staan uh, wij staan er goed voor. Ik denk dat, we hebben nog geen peilingen gezien, maar we hebben het idee dat, uh, dat de mensen ons, uh, ons goed kunnen waarderen wat we doen. En Leven Rotterdam komt natuurlijk al vijftien jaar op voor, voor de bekende thema's: uh, integratie, de, eigen, uh, de cultuur die wij hebben opgebouwd met elkaar en, uh, en veiligheid. Ja, daar hebben we ook op, op geleverd. We doen heel veel voor die stad. En kijk. Uh, links versplintert nogal op dit moment. Met Denk met Nida, er komt een partij voor de Afrikanen bij in Rotterdam. Dus het is uh, totaal. Uh, uh, ja, het zijn allemaal segmenten geworden. Een, een ratje toe. En bij ons is het. Ja, we hebben natuurlijk het PVV, die komt er ook bij. Bij ons uh, aan, aan, zeg maar aan de rechterkant. Maar ja, leefbaar is, is erg uh, zeker van zijn zaak eigenlijk. Wij doen het al zo lang goed en. Uh, ja, we, voor ons gaat geen zetel te hoog. Hoe ziet de samenwerking met Forum eruit? Ja. Flyeren jullie gezamenlijk? Of Dat gaan we zo? doen. En uh, we hebben een alliantie gesloten met, met, uh, met Thierry Baudet. Dus wij, wij, zien, uh, wij zien op een aantal punten zien we dat we erg grote overeenkomsten hebben. En dat gaan we ook voeren. Dus hij komt ook spreken in Rotterdam. Ik ga met Annabel Nanniga, de lijsttrekker van uh, Forum Amsterdam, uh, ga ik, uh, campagne voeren. Zij komt bij ons campagne voeren. We maken filmpjes samen. Ja, het voelt, uh, voelt heel erg prettig, die samenwerking. En we, we delen dezelfde waarden. Nou, oh, mooi. Nog even terug naar de Nederlandse leeuw. Heeft u naar Pietersen geluisterd? Ja, ik moet zeggen, ik zat wel op grote afstand. Ik kon hem wel, uh, wel redelijk goed volgen, maar um, ik, ik kreeg niet alles mee, moet ik eerlijk zeggen. Want wij, waren op een, uh, een, wij we stonden een beetje backstage. Oké, okay. maar uh, u kent Pieter? Ja, hem vanochtend, tuurlijk. Ik heb hem ook gevolgd en ik heb hem vanochtend in de voorskant uitdrukkelijk gezien, inderdaad, met het interview. En ik denk ja. dat hij, hij had heel filosofisch voor mij aanloop en toen kwam hij met zijn grote rat, het rattenverhaal, zeg maar, erbij. En daarna maakte hij dus de overstap naar immigratie en, ik denk dat dat ook waar is. Kijk, immigratie is denk ik het grootste probleem. En hij zei heel goed, de cultuur is niet... Ja, die is wel van ons. Maar het gaat er niet om dat wij per se zeggen... Deze cultuur is van ons. Het gaat erom, wil je ook delen in die cultuur? Of sta je er tegenover? En daar gaat het uiteindelijk om. Wil je met elkaar leven in een ja. samenleving? Moet je cultuur kunnen delen? En ja, het lijkt wel of mensen vijandig staan... ten opzichte van onze cultuur. En dan, dan, dan, is, dan is er geen kruid tegen wassen. Ja, dan spraken wij die, die, die, die CLL uh, Altoontas... Die zou ook van. Die partij als Nida en Denk. Die zijn levensgevaarlijk volgens hem. Ja, dat, dat uh... is, is dat een soort, soort onkunde om uh, die integratie aan te gaan en dan maar. Hoe zou, hoe zou u dat typeren? Ja, we, we, kennen, uh, we kennen het idee, maar nou, ik vind... verdiep, verdiep u in, in, in hun idee en hoe ziet dat eruit voor hun volgens u? Voor Denk en Nida. Ja. Nou, ik heb een ander beeld bij NIDA dan bij Denk. Denk is natuurlijk een rechtstreeks verlengstuk van de Turkse overheid. Dus bijzonder gevaarlijk. Ja. Heb ik ook gezegd. Uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk gewoon de echte lange arm van Ankara. Bij NIDA zit er veel meer verpakt in een, een zoetsappig verhaal van respect en naaste liefde. En, maar uiteindelijk is dat natuurlijk een moslimpartij. Uh, die, die zijn zij zijn wat linkser. Ja, zij zijn wat linksiger, zijn wat socialer. Uh, minder, minder nationalistisch, maar eigenlijk wel erg gericht op moslim en moslimcultuur. En ze, ze zullen eigenlijk er alles aan doen om te proberen om. Weet je, het, het problemen die er niet zijn te verzinnen eigenlijk. Om die, ja. die beter te pakken en te zeggen er zijn te veel mensen die worden achtergesteld. Eigenlijk het pure slachtofferdenken. Dat komt eigenlijk wel bij Nida heel veel voor. Hey, ik wil u bedanken. Graag gedaan. Tot ziens. Dankjewel. En uh, leuk om dit even te doen. Ja. Kijk, inmiddels is ook Martin Bosma aangeschoven. Ja. Welkom bij de, bij de Battenville podcast, debuut. Ja, ik ben zenuwachtig. Ja, ben zenuwachtig helemaal. Niet de moeilijke vraag. Hè. Ja, niet de moeilijke vraag inderdaad. Dat, uh, uh, nou, onder andere was er natuurlijk ook net ook de, de speech ook van Jordan Peterson. Uh, wat, wat voel je, er, wat voel je van, de, van de speech? Nou, ik kom nog maar net binnen. Ik heb hem niet Oh, je komt, oh je, je, komt, uh, je komt net, uh, net binnen. Oké, okay, maar ik neem aan dat je misschien ook veel meer dingen ook van Jordan Peterson ook online hebt gezien. Ja, maar ik uh, ben niet zo onder de indruk van hem. Ik vind het een beetje... Uh, het ratelt alle kanten op. Het is een beetje... Uh, Genesis komt weer langs en dan weer het jonge Jaanse wereldbeeld. En, uh, ja? Uh, ik, be, het is, ik vind het niet zo wetenschappelijk onderbouwd en het ratelt en, uh, ik ben er niet zo uh, kapot van de, de, de, er is te weinig lijn in of er is te weinig dat, dat hij tot de kern komt ik kan de lijn niet ontdekken uh, weet je, dat gaat een aantal... Hij heeft een heel goed interview gedaan met die dame van uh, Channel 4, van de BBC. Ja, is, uh... Over zijn boek, dat was echt fenomenaal. Weet je, je zag die dame echt van de stoel vallen. Mm. Uh, omdat ze dingen te horen kreeg, waarvan ze gewoon nog nooit had kunnen verzinnen dat ze, ja. ze, ze bestaan. Ja, ja. Weet je, en dat was fascinerend om te zien. Maar ik vind al die speeches van hem... Uh, ja, ik ben echt niet van de indruk, dat ratelt en er komt Genesis voorbij en het jongejaanse wereldbeeld. En dingen worden aan elkaar verbonden en uh, is er een soort conclusie die er ook weer niet is, dus... Uh, ik ben niet echt een enorme fan ervan. Kijk je heel erg veel YouTube-sprekers ook over het algemeen, zoals Dave Rubin, of, of kijk je daar eigenlijk uh, helemaal niet naar? Ja, ik kijk wel uh, mensen die uh, over de islam uh, dingen zeggen. Ja? En. Weet uh, uh, ook weer, Watson en zo. Dat soort uh, Paul over of Watson bijvoorbeeld, ja? Ja, dat, uh, dat zijn leuke dingen. En, uh, ja, weet je, het is natuurlijk fenomenaal dat er gewoon een wereld is ontstaan. die vijf jaar geleden niet bestond en die nu mm -hmm. gewoon een soort. eigenlijk een heel nieuw medium is geworden. Hè? Ja, ja, sowieso ook, dat zie je ook inderdaad ook met de een podcast inderdaad ook. Van, van, het is echt, echt inderdaad ook een lokaal, ja, we zijn echt heel erg klein, zijn we ook inderdaad begonnen. Ja, je ziet ook inderdaad ook dat, dat wij ook, ook qua bezoekers, etcetera, we, gaan ja. steeds, we stijgen steeds meer en je ziet ook wel dat er een soort van beweging wat dat betreft ja. ook, ook in, ook in, ook in zit. Maar ook dat wat dat betreft ook de wereld ook in de Verenigde Staten in die zin veel verder ook is dan de Nederlandse wereld. Ja, ja. Dat, dat, dat merk ik in ieder geval heel, heel erg ook. En dat je dus ook ziet ook dat, dat in Nederland wat dat betreft ook echt nog wel ook een, ontzettend veel ook te winnen. Wat dat ja, kijk, ik heb vier jaar in Verenigde Staten gewoond en ik, ben, ik heb er ook gestudeerd en zo. Okay. En Amerikanen kunnen praten. Mm -hmm. En uh, Amerikanen hebben vaak ergens geen verstand van, maar ze kunnen wel een verhaal afsteken. En het, ze halen adem en het heeft een begin en een tussenstuk en een eind en een conclusie. je denkt, wauw. Uh, terwijl er, er zit dus geen uh, kennis onder. Terwijl Nederlanders hebben wel vaak wel kennis, maar die kunnen dat verhaal helemaal niet uh, brengen. Die kunnen dat verhaal niet. Er zijn er ook weinig goede Nederlandse sprekers, wat dat betreft? Ja, Nederlanders zijn heel slecht in spreken. En dat heb, toen ik dus in Amerika ging studeren, zag ik dat. Die kids, ik zat in de, op een gegeven moment, ik was al 26 zat ik in de klas met uh, op mijn universiteit met kids van, uh, van, van 18 of zo. Nou, die konden mm -hmm. gewoon geweldig spreken. Maar als je nu dan ook naar het sprekersaanbod kijkt, ben je dan, denk je dan van, nou, dit, is, dit, is, dit zijn allemaal hier, goede sprekers? Hier vandaag, ja. De ja of, mensen... of, denk je, of denk je van, nou, weet je, het valt, valt toch wel tegen of ik heb de boodschap misschien nou, te vaak gehoord of uh, nou, kritisch? Ik heb helemaal geen sprekers gezien nog en ik, een aantal mensen die spreken, die ken ik wel als schrijvers. Hm. En dat kunnen ze heel goed, maar of ze ook een verhaal kunnen afsteken, uh, dat is maar weer de vraag. Ik bedoel, uh, goed, maar goed, in Amerika is het ook echt een wetenschap, hè, hoe je gewoon een verhaal vertelt, hoe je mensen amuseert. Kijk, je begint altijd met een geintje, je begint altijd met een geintje, dus dan neem je al het publiek voor je in, weet je wel, Denk, iedereen denkt, oh, het is, het is eigenlijk best een aardige man, bovendien creëert de band, weet je, dat zijn hele simpele dingen. En aan het eind van een zit zitten vaak, ja, alsof de pauken eronder komen, weet je wel, een beetje uh, gedragen, er wordt naar een conclusie toege, toegewerkt, en in Nederland hebben we dat allemaal niet, dat, uh, Weet je wel, de politici kunnen nauwelijks speechen. Dat, uh, maar is het ook niet zo dat we in Nederland, want dat valt me ook op in ontzettend veel talkshows, dat er wordt ook onvoldoende ook de dieptok ingegaan. Is dat ook niet gewoon een heel groot ja, probleem? Of denk dat je dat, dat het al aan de oppervlakte al ja, zo fout is dat ook de diepte ingaan ook geen zin heeft? Ja, mensen willen dat ook niet, denk ik. Ik bedoel, we zijn natuurlijk gewoon een, een maatschappij van vluchtige indrukken uh, en, en gewoon. Uh, ja, de, de, ...dingen zien en opnemen. Het is natuurlijk een soort supermarktwereld geworden ofzo. Maar aan de andere kant zie je wel dat je... ...dat, dat aan de andere kant politiek wordt natuurlijk wel steeds belangrijker... ...juist ook omdat ja. de wereld om ons heen natuurlijk heel erg is. Dus je zou aan de andere kant wel zeggen van... Ja. Nou ja, ...je hebt dus wel ontzettend veel triggers ook nodig... Ook ...om die mensen natuurlijk ook van de banken ook af te halen. Ja, dat zou een logisch gevolg moeten zijn. Maar uh, ik denk dat politiek wel veel meer speelt dan twintig uh, jaar geleden... Uh, ook, het ...heeft heel erg met onderwerpen te maken... Massamigratie is waarover mensen elkaar de inslaan, in slaan... Mm -hmm. ...families verdeeld zijn... Uh, ...mensen banen kwijtraken, et cetera... Mm -hmm. ...dat speelde twintig jaar geleden uh, niet op die manier... ...en ten gevolge daarvan ja, praten mensen veel meer over politiek... ...maar of het nou betekent dat er hele grote... Uh, ...ideologische onderlagen in die discussie zitten... ...dat is niet zo, weet je wel... Dat, Integendeel is dat zo. Um, ja, weet je, wat mij ook opvalt is dat mensen heel slecht het verband kunnen zien tussen bijvoorbeeld wat ze stemmen en wat er gebeurt. Weet ja. van, nu zijn al die vissers boos. Ja, dat is stomme EU. Weet je, die doen allemaal dingen tegen ons. Ja, wat the fuck, wat had je dan verwacht, je? Sukkel, je hebt gewoon CDA gestemd in de lang. Vervolgens gaat alle macht naar de EU. En, en dan zegt Frankrijk gewoon, ja wij zijn groter. Hoe heet dat landje van jou ook Nou, weet je wat, jullie houden gewoon op het vissen. Ja, sukkel, dan had je geen CDA moeten stemmen. Of al die mensen die allemaal VVD hebben gestemd in de Nieuzeuren. Ja. Omdat hun dochter niet over straat kan. Ja. Omdat ze wordt lastiggevallen door moslims. Ja, hallo. Ja. Ja. Maar mensen ah, ja. schijnen het verband daar niet te kunnen zien. Die denken ja, ja. dat al die moslims uit de lucht zijn komen vallen. Nee, dat is gewoon beleid. Dat is gewoon, mm -hmm. zijn gewoon beslissingen. Dat, uh, dan ben, dan ben ik, uh, dat vraag ik me ook toch to nog af. Want je, je bent hier ongetwijfeld ook nog de hele, de hele avond ook verder. Ga je ja. ook nog naar een heleboel deelsessies ook toe? Of, ja, of, uh, ik, ik heb niet nog echt met een enorm plan. Maar ik wil wel een aantal mensen zien en zo. Uh, ik en wil juist uh, Niemullen wel zien. En, uh, ja, ja, ja. Om, om toch inderdaad ook, weer, ook daar ook weer, uh, weer mee in, in gesprek om te gaan en ook om te kijken of, hoe jij ja, verder ook het debat ik, ook, ik, ik, ook ziet. Ik, ik hoef niet uh, in gesprek met de sprekers, maar ik vind het ja. gewoon... Uh, ja, even, ha vind ha even handgeven. Ja, ja. ja, dat uh, dus, uh, in, ieder geval, uh, nou, in ieder geval heel erg leuk in ieder geval, Martin, dat je ja, even, even kort in de uitzending was. En ja, uh, ja sowieso ook heel erg, veel, uh, ja, heel erg veel plezier ook gewoon ja, van, ja, dankjewel. Dat zullen we zeker hebben. Nou, ik zit hier... Uh, met Michiel Hemminga. Je hebt net je verhaaltje ja, gedaan. Samen met uh, onder andere Lennart. Klopt. Hoe was het? Nou ja, het ging heel goed. Het is een beetje rommelig natuurlijk. Uh, alle, er waren dus vier podia eigenlijk tegen elkaar aan. Waar mensen spraken tegelijkertijd. Dus het geluid ging een beetje door elkaar. Maar ik, geloof, ik hoop dat het uh, allemaal goed te verstaan was. En inhoudelijk ging het redelijk goed denk ik. We hadden tien minuten per spreker. Dus niet heel veel tijd. Oké, okay, hoe lang uh, zijn jullie in totaal? Kunnen komen. Hoe lang zijn jullie totaal bezig geweest? Ja, nou ja, een half uur dus uh, de sprekers. Eigenlijk iets meer, dus iets uitgelopen. En toen hadden we nog een debatronde waarbij mensen vragen konden stellen. En uh, ja, dat duurde nog twintig minuten of zo, denk ik. Nou, was het de bedoeling dat jullie tot bepaalde oplossingen zouden komen? Klopt, of iets dat Wat was de jullie? bedoeling. Dat is niet zo gelukt. Maar tenminste niet vanuit het publiek. Ik heb wel een stuk of vijf oplossingen aangedragen, geloof ik. Uh, persoonlijk. Dus ik hoop dat die ook worden meegenomen. Maar ja. dat weet ik niet. Ja, het ging over identiteit. Ja. Hè? Uh, geef eens een indruk van... van ...wat er nou eigenlijk... ...voor woorden, voor een discourses... ...over een weer ge, gesmeed werden. Voor de mensen die er niet bij waren... ...een korte samenvatting. Ja, nou, over een weer. Ja, ik heb dus van de andere sprekers... ...niet heel goed kunnen horen... ...omdat uh, de versterking al was slecht was. Dat is een beetje een kakofonie. Dat was een beetje een nee klopt. Dus ik kan wel vooral wat zeggen over wat ik zelf heb gezegd. En dat is um, ja, toch wel een heleboel eigenlijk. Maar in elk geval, dat, het ging mij niet zozeer om de symboliek. Bijvoorbeeld Zwarte Piet, dat is ook heel belangrijk. Moeten we vooral aan vasthouden. Maar de interne waarden die ons als, als Nederlanders, maar ook in Europa samenbinden... en die voortkomen uit, uit het Europese christendom, zoals dat hier historisch heeft vormgekregen... En daarbij heb ik het universele aspect benadrukt. Dus universele waarden die we hier hebben. Voor ieder mens. Je mag tegen niemand liegen bijvoorbeeld. Terwijl in de moslimwereld leeft nog heel erg een tribalistische cultuur. En dat betekent dat je... Je gedraagt je anders tegenover je eigen groep. Als tegenover buitenstaanders. Tegenover je eigen groep mag je niet liegen. Maar tegenover buitenstaanders wel. Bijvoorbeeld. Ja. En dat is natuurlijk een groot probleem. Als mensen dan met zo'n mindset tribalistische idee van mijn eigen clan is het belangrijkste en de rest die, die kan stikken. Als zulke mensen hierheen komen en in onze samenleving zouden moeten integreren die meer universeel gericht is, dat gaat natuurlijk fout. Dat is een van de dingen die ik heb aangegeven. en Een van de probleempunten en daarnaast de culturele verschillen in het algemeen voortkomen uit het klimaat. Als je uit het Midden-Oosten komt dan ben je gewend om wat minder hard te werken en en uh, veel thee te drinken bijvoorbeeld de gastvrijheid is er veel belangrijker dan hier en er zijn allemaal dat soort verschillen die integratie bemoeilijken en dat zien mensen daar zelf ook in het Midden-Oosten toen ik dus in Irak was hebben mensen uh, mij ook verteld, christelijke leiders maar ook moslims uh, integratie is voor de mensen die hier vandaan vertrekken naar jullie naar het westen is heel moeilijk omdat mensen voelen zich eigenlijk niet thuis en die vervreemding die Nederlanders voelen als er ineens buitenlanders in de wijk zijn. Dat voelen die buitenlanders ook. Want die zijn ook niet in hun eigen culturele omgeving. En die vinden het hier nat en koud en donker. De mensen zijn niet gastvrij, zijn niet vriendelijk tegen ze. Dus heel vaak bestaat er ook grote onvrede. Ja, nou... Um... Vraag ik mij af van... Kijk, ja, dit, dit, dit ging er... Jij hebt jouw verhaal. De rest ging een beetje rommelig. Je hebt dus niet echt ook meegekregen wat de andere sprekers zeiden. Ja, nee, uh, Dab Hartman die had het over uh, vrijheid van meningsuiting. En ook dat het belachelijk was dat Maxima had gezegd dat de Nederlandse cultuur niet bestaat. Of dat de Nederlander niet bestaat waar ik het mee eens ben. Want hoe kun je, hoe kun je verwachten dat mensen gaan integreren in jouw samenleving. Als je zegt van ja wij hebben eigenlijk geen identiteit. maar dat moeten we allemaal wegcijferen. En wij doen er eigenlijk helemaal niet toe. Maar jullie moeten wel integreren daarin. Ja, als je niet, niet eens een positief zelfbeeld hebt... dan kun je ook niet verwachten dat mensen zich aan jou gaan aanpassen. Ja. En Leonard? Ja, die zei vooral dat ons niet uh, in elkaar moeten slaan... en dat we daar tegenop moeten treden. En uh, ja, daar ben ik het ook mee eens. Maar de, dat heeft ook weer te maken met... met ons idee van universele waarde. Namelijk dat je iedereen in zijn waarde laat. Ook al ben je het er niet mee eens. En dat idee leeft bij moslims dus minder dan bij... Christenen. Ik ben het zelf als christen. Ik kan het ook niet helemaal met Leonard eens over zijn. Zijn opvatting over homoseksualiteit. Maar ik ga hem natuurlijk niet in elkaar slaan. Dat is nee? De, nee, toch. Dat was ik niet, niet oh. van plan. Nee, dat, dat gaat te ver. Omdat ik hem als mens respecteer. Ondanks meningen waar we het wel of niet over eens zijn. Ja. Maar. Kijk, nu, nu, is, nu heb je niet al alles kunnen volgen... Van hun verhaal. Hoe, die, die hebben dit eruit opgemaakt. Ja, de, onder andere. Ja. Hoe denk je dat het voor de, voor de zaal. Hoe was de interactie met de zaal dan? Ja, er kwamen een aantal vragen. Um, maar goed, het was een beetje kort uiteindelijk, omdat het allemaal wat uitliep. En, um, er zijn een aantal mensen die hebben een vraag gesteld. Maar er waren wel een heleboel vragen en opmerkingen. die ook uh, digitaal via internet. Uh, binnen het systeem binnenkwam, kwamen. Ja. En er zaten wel interessante opmerkingen bij. Onder andere een man die vroeg van of onze wortels dan uitsluitend joods-christelijk zijn. Of dat er meer bij komt kijken. En daar heb ik op gezegd dat er uiteraard ook meer bij komt kijken. Want er waren hier al mensen voor het christendom. En die hadden ook al een cultuur. En wat we nu hebben is eigenlijk een soort van... Wat er uit het, het versmeltingsproces van die twee is voortgekomen. Maar denk je nou achteraf van... Uh, joh, geslaagd. Of volgende keer beter. Er zit wel toekomst in. Ja... Uh, het, het was een beetje chaotisch dus, maar ik hoop dat er uh, wel oplossingen uitkomen. Ik heb overigens zelf aansluitend bij wat ik, wat ik net zei, heb ik een paar oplossingen geformuleerd. Bijvoorbeeld, um, mensen met een andere cultuur komen hierheen omdat er gouden bergen beloofd worden in hun ogen. Ze denken het is een land van melk en honing, met name Duitsland en Nederland. Uh, daar zijn uitkeringen uh, te halen. Je gooit de microfoon om... Uh, dat is niet Daar de bedoeling. Er zijn <laughs> te halen en daarom komen mensen hierheen. Dus dat kun je vrij makkelijk aanpakken door gewoon die uitkeringen veel moeilijker toegankelijk te maken. Daarbij heb ik Thomas van Aquino uit de 13e eeuw aangedragen. Die toen al voorstelde van je moet nieuwkomers eigenlijk pas na drie generaties burgerschapsrechten geven. Dan heb je al dat gedonder niet. Dan komen mensen niet voor hun eigen belang maar misschien voor hun kleinkinderen. Nou ja, als ze dat doen dan hebben ze waarschijnlijk wel de mensen die tijd om iets op te willen bouwen. En dan heb je al een heel selecterend effect natuurlijk. Daarnaast kunnen we opvang in de regio stimuleren, zodat mensen in hun eigen cultuurgebied kunnen blijven. In Irak heb ik ook heel veel kampen bezocht waar dat al gebeurt. Dat gaat heel goed. Die zijn opgezet door, door bisschoppen, door kerkelijke organisaties. Er gebeuren ook een aantal dingen door moslims. Uh, bijvoorbeeld uh, voedselkeukens voor uh, arme uh, mensen die geen eten hebben. En we moeten die concrete projecten en mensen die dat soort goede dingen doen, helpen. In plaats van geld te geven aan corrupte overheden die ja. het allemaal over de bouw smeten. Dus jij zegt, er zijn wel wat goede, goede oplossingen hier uit dit, uit veel... dit project. Dit, de Nederlandse leeuwen, die rollen er wel uit. Ja, ja. Uh, nou, ja die, die heb ik dus aangedragen. Dus ik hoop dat ze er ook uit Ja, hopen We hopen dat, uh, dat uh, de controleurs, uh, onder andere Rita Verdonk, dat die er wat inzien. Uh, ja, ja, ik weet dus niet hoe goed het allemaal genoteerd is. En ja. zo, want het gaat, uh, ja, het ze hebben het er zo is allemaal, opgenomen, het is het allemaal, het allemaal opgenomen, geloof ik. het is allemaal goed gefilmd. Uh, dan, dan kan het maar kan uh, nog uh, Maar zie je worden. toekomst in dit, ja, in dit concept? Ik heb begrepen, dit is de eerste keer dat ze er ja. op zo'n manier burgers samenkomen ja, ja, sinds exterior, de Ja, zeker de toekomst. Ik vind het eigenlijk op zich, het model is heel goed in de uitwerking. Kan er nog wat verbeterd worden. Met name dus dat er gewoon duidelijk aparte ruimtes moeten komen, wat mij betreft aparte zaaltjes waar de verschillende ja. onderwerpen behandeld worden, zodat niet alle geluid door elkaar klinkt, dat is eigenlijk het belangrijkste. En, en verder moet het programmatisch wat ruimer worden opgezet in de tijd, want dit is zo veel te krap en alles loopt uit. En dat had je ook kunnen zien aankomen. Dus dat soort uh, praktische puntjes. Maar het concept is denk ik heel goed en werkt. werkt. Ja, hey, Michiel, ik wil je bedanken. Ik wil je alleen nog één ding vragen. Ja. Wanneer is de lezing van Robert Lem over uh, liberalisme en socialisme? De derde zaterdag van februari. Zet, uh, staat het al op Facebook? Dat staat op, nog niet op Facebook. Dat komt, uh, zal ik binnenkort op Facebook zetten. Maar ik kijk het nu na. Dat is de derde zaterdag februari. is 17 februari. 11 uur Amstelveenseweg 161 gaat de lezing over liberalisme als ketterij. Wij gaan het uiteraard delen en ook over de geldeconomie die is ontspoord. Ja. En binnenkort natuurlijk ook uh, Robert Lem versus uh, Paul Kliteur. Daar wordt dit mede yes, ook het wordt behandeld. Hey, super bedankt. En we gaan nu weer verder. So hey, I'm here, Jurian. Uh, I'm here with Wim. Yes, and we are here with Jordan Peterson. Miss Peterson, Yeah, thank you very, very much. Well, uh, how do you, how do you, so far also your visit here in Holland? Do you, do you like here the culture? Do you also get, uh, yeah, some of the media attention, attention here? Do you follow also the Dutch debate on poli political correctness or? Well, I've I've always liked coming to Holland, a lot, yeah, to the yeah. Netherlands, and so, yeah, well, it's strange to be thrust into the middle of the political debate. I mean, I, I, I suppose I tried to address it in a manner that wasn't precisely political, mm -hmm. which I think is appropriate for me because I'm not a politician. But it's overwhelming to see the reaction. I mean, it's, I don't know what to say, really, except I, yeah. great, you know, it's great. We just had a conversation with someone you just spoke about, uh, is this event bringing common sense back, are you bringing common sense back? Uh I guess we'll find out, <laughs> I don't know, I don't know, what, what's happening really, I mean, uh, what I do know is that many of the people who've been watching my videos and, and, and listening to them, I mean, there's a lot of psychological information in my videos. It's not surprising that it helps people put their lives together. I mean, that's why the information was produced, right? I've, I've, I'm a clinical psychologist and I've read and understood a lot of the great clinicians. And so the, they're wise people. And if people are exposed to their ideas and follow them, then they get better. That's the whole bloody point of the of the field. So we were, we were I don't were trying. that's common sense so much. It's more like, I don't think it is, it's more like purpose. And it's purpose and meaning more than common sense. Because we were trying to place it somewhere, maybe political, uh, and we came, uh, at least I came to a point where I thought this is common sense conservatism, it isn't... Well, it is uh, to some degree, because there's there's an emphasis in, in I would say, the people that I've read and, and admired on preserving tradition and bringing it forward, which is something we've sort of forgot about in the West. I, but, I wouldn't. I would say that that's what gives rise to conservatism, rather than it being conservatism itself. So. all right thank you. I think we leave it uh, at that point. You're running out of brain. Yes. Thank you. So, Wim. Uh, yeah. Helemaal. Uh, avond is al weer ten einde. Jo. Avond is ten einde. We hebben net. We voeren nou. Je nou van de dag. Onvoorstelbaar. Uh, naar verwachtingen ook weer niet. Ik ben heel blij dat we Peterson nog hebben mogen spreken. Ja, dat was wel inderdaad even, even kort. Misschien waren de interviewvragen, weet je, omwa, Maar we hebben, ja. we hebben het wel toch maar weer voor elkaar. Dat uh, was ook elkaar. dood op. Een beetje zoals ik nu ben. Maar, maar dan, zie, dan zie je toch wel weer ook dat we ook als een podcast... Hè, we, we, hebben, we krijgen toch steeds meer invloed. Hè. Zelfs Jordan Peterson neemt ons nu serieus, hè? Ja, hij kon, ons, hij kon de vragen wel waarderen. Ja, dus, uh, dus dat is heel dat, erg leuk. En vergeet ook, vergeet ook niet ook dat ook na afloop... Hij inderdaad ook nog, uh, nog zei ook dat hij... Uh, uh, ja, ja Niet dat hij fan was, maar ja. <laughs> dat hij, uh, hij vond het in ieder geval wel leuk en ook aan, uh, aan doen lukt. Dus, uh, dus hebben we toch weer mooi ook binnen. Ja, ik, over het algemeen, ik heb niet echt in de zaal naar de dingen gekeken. We hebben veel mensen gesproken erover, we hebben een algemene indruk op gedaan. We kunnen wel zeggen dat het algemeen, over het algemeen was het een succes. Ja. Um, de discussies waren een beetje een, een cacophonie, daar is ongeveer iedereen het wel over eens ook. Dat kan beter. Dat. Maar ja, het is wat... Wim, de meerwaarde van dit evenement... Dat is toch wel... Ik zie inmiddels waar de Roosmalen, zie ik aanschrijven. Sorry, wat zie je? Wacht even, wacht even. Ja, inmiddels zitten we in take 3 zitten we. Marcel van Roosmalen kwam even langs toen er nog iemand kwam langs die Doei moest zeggen. De sfeer is gewoon heel gemoedelijk hier. Uh, misschien, misschien is het daarom ook wel dat we nu ook iedere keer ook nieuwe takes ook aan het opnemen zijn. Om ja, ja, het ja. ook een beetje ook aan goede banen te leiden. Maar het is, het is, het is wel ontzettend, uh, ontzettend leuk. En uh, nou ja, je ziet ook gewoon dat er, uh, ja, dat er ook ontzettend veel aandacht ook is. Uh, ja. nou, om even om aan te, te sluiten op waar ik uh, in het eerste takeje van dit uh, mee eindigde. Ik denk, Wim, ja. en dan moet je even zeggen wat jij ervan denkt: de meerwaarde van dit evenement. Ik, ik denk dat de meerwaarde van dit evenement zit in het feit dat je nu alle juiste mensen op dezelfde plek hebt. En dat uh, gebeurt weinig. Uh, ja, je moet het zien, denk ik, als vooral ook een bijeenkomst waarbij iedereen elkaar weer ziet. Uh, wat contacten onderhoudt. En Ik denk dat het daarvoor dat het heel leuk was, omdat iedereen er ook was. Uh, kijk, wat er ook uiteindelijk ook uit gaat komen. Kijk, dat, dat maakt, op, maakt in mijn weet je, ook, kijk, je gaat hier niet het ei van Columbus vinden en dat geeft ook helemaal niets. Maar je hebt wel gewoon uh, gezellig ook met iedereen contact te kunnen onderhouden. Weet je ook, uh, mensen hebben elkaar leren kennen. En juist ja, ja, ja. daarom ook een beetje ook dat, dat samenkomen. Kijk, dat zorgt er nou voor dat, uh, dat ook weer nieuwe stappen ook het worden Het is niet formeel een succes, het is informeel is het, is het een. Is het een ja dus, is het dus echt een mega succes en, denk ik hoor. En, uh, ja mensen mensen zien elkaar vooral hè. Dat, ik, vind dat, ik vind sowieso uh, niet ook via een Facebook schermpje ook tegen elkaar praten nee gewoon elkaar straight in de face gewoon zeggen hoe het, hoe het zit en dat, dat hebben we gewoon vandaag ook gezien en dat is gewoon ontzettend, uh, ontzettend leuk ook en dat, uh, en dat is ook het, uh, de meerwaarde ook vandaag, uh, van vandaag wat voor cijfer geven de dag ja nou, dat vind ik dat vind, uh, moet je nou even, uh, <laughs> wil jij nou een cijfer geven wil jij een cijfer geven hier Nee. ja ik, ja, we, nou, ja, ik, ik hoef geen cijfer te geven ik heb ik veel naar me zien gehad ik wil ook, ik heb enorm genoten euh, laat het ook geval. even duidelijk ook zijn ik wil ook de Nederlandse leeuw ook nog even vanaf deze plek natuurlijk ook hartelijk, hartelijk danken ook, ook voor sowieso, sowieso ook de gastvrijheid want ik vond ook wel enorm ik ben ontzettend gastvrij ook ontvangen laat het ook duidelijk, uh, duidelijk zijn ik, ik heb natuurlijk ook achter de uh, ik weet de de gemiddelde luisteraar ik weet ook niet ik niet hoe het er achter de schermen ook aan toe gaat. maar ik moet zeggen dat de ontvangst was, uh, was zeer hartelijk uh, helemaal goed gegaan uh, geen hoeftogen woord of wat dan ook, uh, of iets naars ook gebeurt. Dus ik vind het uh, heel leuk ook dat we hier ook nu, uh, nu ook zijn. Ja, ja, ja. Ja, en Martin Bosma staat er ook bij. Martin Bosma inderdaad er ook bij. Nou, de rapper. Even in dat nog even nabespreken. even Heeft u nog een afsluitend woord voor van? Ja, ja, ja. Wat vond u van de avond? Even afsluiten. Nou, weet je, ik vond het vooral uh, gezellig. En ik moet eerlijk zeggen dat ik van de sprekers weinig heb meegekregen. Ja, ja. Maar het is gewoon heel belangrijk dat dit soort uh, bijeenkomsten er zijn. Weet je, Dat mensen elkaar ontmoeten en uh, dat je zegt, hé, hey, ik ken jou toch. En uh, Dat maakt allemaal verder, uh, verder allemaal niks uit. Ja. En ik zei net ook tegen Wim, het is, het is niet formeel, maar informeel een enorm succes. Het zijn, niet, het zijn niet tussen de sprekers en die dingen. En dat had ik niet verwacht. Maar ik, ik, ik, ik heb net aan het eind ging ik even een beetje luisteren. Kom ik veel te laat in een debat. Maar er zaten ook weinig mensen iedereen liep een beetje rond. Maar het is gewoon meer hier, uh, weet je wel, gewoon informeel. En ik denk dat het veel belangrijker is dat dus gewoon mensen erachter komen dat ze niet gek zijn. Dat is wel heel wat. Dat is nou, denk hey, ik, ben, ik, ik, ben wel gek. ik ben wel gek, maar er zijn andere mensen die ook gek zijn. Ja, ja, ja. ja. Weet je wel, dus dat geeft een soort band. Een soort one over. Het is eigenlijk ja, ja, ja. een soort conservatieve wonderful over de koekoesnest is dit eigenlijk. <laughs> ja, je hebt alle juiste mensen op dezelfde plek en nu hier worden hele mooie, hele mooie contacten gesmeden, denk ik. Dat nou ja, dat kan, maar of die contacten nou gesmeed worden of niet. Maar het feit dat je elkaar ontmoet en dat het een soort uh, bevestiging is dat je in je krakzinnigheid andere idioten vindt die hetzelfde zeggen. <laughs> dus misschien ben je wel niet gek. Dat is, uh, dat is denk ik veel meer de winst van vanavond. Dankjewel. Ja, heel, heel, heel bedankt inderdaad ook nog voor het afsluitende woord. Bart, echt, echt, moet je er niks achteraan zeggen, want dit, ja? dit was de dagsluiting. Dus moet je, moet je niet weer uh, oh, oh, beginnen oh, sorry, over hoe gaat nou met de verkiezingen. Hey, dat is de dagsluiting. Ik heb de dagsluiting gedaan. Hey, Dank voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Ja, ja.